En mijn naam is Johan. En uh, ja, we gaan meteen beginnen met de goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Nou, laten we maar beginnen met uh, de staatsschuldmeter. Die heb ik toevallig hier voor me. Die staat op uh, 488,6 miljard in het rood. Uh, yep. En dan gaan we even naar uh, de marmoane-index. Die staat op uh, 254,5. Half punt. Die is uh, ergens in het midden van de week heeft hij een, een, een flinke dip gehad en nu is hij daar weer uit uh, omhoog aan het krabbelen. Uh, over dips gesproken, we komen bij de bitcoin. bitcoin staat op uh, nou net onder de 4000 euro's. is weer uh, flink omlaag gegaan deze week. En uh, ja, de rest van de crypto's zijn, is ook al een bloedbad. En... Ja, dat is voor... allemaal erg allemaal in correlatie, hè. Als je ja, uh, uh... naar beneden gaat, dan gaat de rest mee. Ik zeg wel een enkel muntje die uh, tegenovergesteld bewoog hoor. Dus, uh, niet allemaal, maar die zijn echt op één hand te tellen. Dus, uh, ja, het is, het is de, de lang verwachte uh, bottom. Die komt er bijna in zicht. Hè? Jullie denken dat het al. Je, nou ja, jij, jij was er al wel duidelijk over, Josje Jij denkt dat hij naar de 3000 euro'tjes gaat? Ja, ik, ik blijf erbij dat er een, een hele hete aardappel in de Bitcoin-markt zit. En dat is de Tetermunt. En zolang dat, dat niet. Uh, ...opgelost is in de zin dat er geen, uh, dat er een uh, een controle is geweest op het aantal dollars van Tether. Zolang dat dat niet gebeurd is, verwacht ik dat Tether op een dag uh, onderuit gaat... ...en dan gaat de Bitcoin-prijs nog een keer door de helft, denk ik. Dus mm -hmm. ik zeg de hele tijd, het gaat naar beneden. Uh, ik heb wel gelijk, maar om de verkeerde reden tot op heden. Maar uh, mm. die Tether, die is er nog steeds. En uh, ja, ik, ik zie het dus ook nog steeds naar beneden gaan. Ja. Want even voor de duidelijkheid, ik geloof dus niet dat Teter echt zijn dollars heeft. Ja, ja nee, klopt. Ja, ja, als je er meer over wil weten, moet je gewoon voor de gein even naar de website van Teter gaan... ...en dan even lezen wat er allemaal staat. Dan denk je ook van... Uh, hm. Ja, daar word, je, daar word je dus niet beprolijk uh, <laughs> van, hoor. Nee, nee, nee. Goed, ja, nou ja, uh, ja Peter, uh, goud en olie... Uh, goud is op 12,27, dus dat houdt al ja, redelijk stabiel. Maar olie, ja, ik weet niet of dat sinds vorige week is, maar heeft wel flinke duik genomen de laatste tijd. Het staat op 53,85. Okay. Trump gaf zelfs een complimentje aan Saudi-Arabië dat ze de olieprijs omlaag hadden gedaan. Ja, yeah, uh. maar, uh, maar ja, ook al geeft denk ik wel aan dat de economie afzwakt. Je ziet de uh, aandelen omlaag gaan en, uh, en de olieprijs. En uh, ja, ik geloof dat, dat, dat uh, timmerhout en uh, dat soort dingen koper die zijn ook allemaal vrij laag. Want uh, ja, de bouw zit ook in een slop. Ik denk ja, dat het toch wel merkbaar wordt dat uh, Federal Reserve uh, geld uit de markt zit te zuigen. Uh, ze hebben natuurlijk tien jaar lang hebben ze een heleboel uh, geld gedrukt en opgekocht. En ja, dat zijn ze nu aan het terugdraaien. Langzaam wat renteverhogingen die uh, aflopende uh, assets opkopen niet meer uh, verlengen. Mm. Uh, dat uitzicht dan een beetje een sterkere dollar. zeggen zijn gewoon minder dollars. Ik ja. er bij de andere munten. En, uh, en lagere commodity prijzen. Ik denk op zich kan goud daar ook last van krijgen. Mm. Het is natuurlijk wachten op het, op het punt dat het zo hard naar beneden gaat. Zeker nou die fangstocks die zijn heel hard omlaag gegaan. Dus Facebook, uh, uh, Amazon, Netflix. Die, uh, die zijn enorm gedaald. Die zitten al in een beermarkt. En dat zijn natuurlijk de high flyers. Ik denk dat wat er gebeurt met zo'n centrale bank, als ze geld drukken en ze kopen daar uh, staatsobligaties van, voornamelijk, dan drijft het mensen uh, naar hogere risico-assets toe. Dus ze gaan weg uit dingen waar niks meer te verdienen valt, omdat de centrale banken ze daar, ja, ze daar wegduwen. Die duwen de rente naar nul door daar alles op te kopen. En dan gaan beleggers vanzelf wat meer risico nemen. En dat is de afgelopen tien jaar gebeurd. En dan gaan ze vastgoed kopen met enorme hefbomen, of ze gaan. Uh, uh, crypto's kopen of aandelen en bedrijven gaan geld lenen om aandelen terug te kopen. Oh. En, dat noemen ze dan de, de risk curve. Dus uh, de centrale bank die, die dwingt mensen eigenlijk om meer risico's te nemen... om nog een beetje uh, te verdienen aan hun geld. Maar als, ze dat, als die centrale banken de omgekeerde richting uitgaan... dan stroomt dat weer allemaal terug van die, van die risicovolle dingen... naar minder risicovolle dingen. En ik denk dat daar ja, bitcoin nu een kanarie in de kolenmine is... en dat aandelen dat ook zijn. En vastgoed zie je ook al minder worden en commodities. Dus ik denk dat het pas weer gaat veranderen... Als, als het duidelijk wordt dat de centrale bank het genoeg vindt... en zelf schrikt van de gedaalde beurskoersen... en maar weer de geldpersen gedaan. De kraan gedaan. open. Ja, de kraan open. En dan, dan zul, je, zul je alles weer omhoog zien gaan, denk ik. Maar dat kan wel even duren, naar mijn idee. Maar dat weet ik ja. natuurlijk nooit. Ja, vandaar ook misschien dat... Uh... Ik heb hier, ja, daar komen gelijk bij, bij de berichten. Uh, ik heb hier twee berichten die uh, met, uh, een beetje met uh, drugs gerelateerd zijn. Ik uh, begin even met, uh, met deze, want er zit wel een mooi bruggetje. Vandaar misschien dat dat Femke Halserma misschien een beetje moeite heeft met ondermijning. Ja, even voor mensen die niet weten wat ondermijning is. Dat is een, een bogus woord uh, van de politie. En dat houdt in de situatie wanneer de onderwereld zich vermengt met de bovenwereld. Dus daar hebben ze een beetje moeite mee. Het geld moet kennelijk in de onderwereld blijven. Mag niet, niet in de bovenwereld. Want dan gaan mensen werken dat er inflatie is. Ofzo. Ik weet niet. Wat denk jij? Ja, is natuurlijk, ze willen alle mogelijkheden afsluiten. Om zwart verdiend geld uit te geven. Zodat mm. uh, als mensen wat met uh, contant geld verdienen. En, uh, ja, je bent een schoonmaakster van glazen was. En je hebt ...contant geld dat je daar eigenlijk nergens meer mee terecht kan. Je kan het niet storten, want dan wordt het zichtbaar. Dus je kan het, uh, ja... ...alleen, uh, je kan er een huis van kopen... ...want je kan niet meer een koffertje met geld een huis kopen. Dus, uh, ja, ze, ze willen het... Oh, ...ja, twee categorieën geld hebben. Geld waar je eigenlijk niks aan hebt... Dus ...en uh, geld wat je, wat je in hun zicht verdiend hebt... ...waar je wel wat aan hebt. Ja, in ieder geval, ja, Femke uh, Halsema mag zich in ieder geval uh, zorgen erover. En ja, ik, ik, ik zal jullie dat hele PR-verhaal van haar maar even besparen. Want het is gewoon, uh, ja, een, een lap met allemaal boguswoorden. En uh, het komt er in ieder geval op neer dat uh, ze willen een harde aanpak, maar ze weten niet wat. Ja. ja, het is natuurlijk ook, je kan wel al het contante geld uh, ver, ver gaan verbieden. Maar ja, dat is ook niet echt gewenst, want dan, dat gaat op een gegeven moment ook ten koste weer van de economie. Ja, dan... Als de mensen het niet meer makkelijk kunnen uitgeven, dan, uh, dan wordt het toch, dan zal het op een, op een bepaald punt, zal het toch een beetje stagneren. Ja, het lijkt mij vechten tegen de bierkei. Geld is er toch. Ja, ze hopen erop natuurlijk dat al die mensen die nou wat zwart verdienen en het ook weer uitgeven, contant, dat die overgaan op wit verdienen en het dan... Uh... En alleen maar wit verdienen in categorieën die de overheid goed dunkt. Maar ja. ja, ah, dit, dit, dit, dit gaat dan trouwens wel over de over drugscriminaliteit hè? Is het niet over mensen die zwart iets verdiend hebben ergens? In een uh, weet ik veel met schoonmaak of zo. Ja, maar de, ze doen natuurlijk altijd, net zoals we alles beginnen te demoniseren door eerst over pedofielen en, en terroristen te beginnen. En dat is de reden om uh, zwart geld terug te, of geld, uh, contant geld terug te dringen. Uiteindelijk is dat denk ik alleen maar een aanleiding. Dat, de, daar krijg je wat meer handen voor op elkaar. Als je zegt, oh, uh, we gaan de drugshandelaren bestrijden en daarom moet contant geld afgeschaft worden. Of uh, we moeten zorgen dat uh, de pizza, delivery deliveryboard niet meer beroofd wordt en uh, daarom moet hij geen contant geld hebben. En, en dan zegt iedereen, ja, ja, een goede zaak. En dan ondertussen, de grote vis is volgens mij toch uh, het zwart werk. Dat, daar hopen ze op dat het, dat het allemaal wit wordt en dan kunnen ze gewoon een stuk van die economie meegraaien. Mm. Maar een heleboel van die dingen, die zijn natuurlijk niet wit te doen. Uh, ja, de gemiddelde schoonmaakster of zo. Als je dat wit gaat doen, dan blijft er helemaal niks meer voor ze over. Mm -hmm. Dat het niet meer aantrekkelijk wordt. Dat is net zoiets doms als denken, nee, doe de belastingpercentages omhoog en dan haal ik meer belasting op. Ja, dat is ook uh, zelden het geval. Want mensen dan gewoon minder hard gaan werken, of uh, ja, die gaan. Uh, ja, even, op, een, op een bepaald punt is er een optimalisatie natuurlijk. Ja, als je 100% belasting hebt, dan moet je niet denken dat je helemaal ieders ieder hele salaris binnenhaalt. Uh. Nee, precies. Ja. En het jointje roken in de coffeeshop, dat wordt ook een beetje moeilijk. Je mag nog wel roken, maar er mag geen tabak in zitten. Er mag wel wiet in zitten of andere kruiden. Maar uh, tabak in een joint, in een coffeeshop. Je mag hem wel meenemen en naar huis uh, dan thuis op roken, maar niet in de coffeeshop. Dat is namelijk tegen de, de nieuwe regels, hè? Ja, dat is het toch eigenlijk al. Kijk, ik moet het natuurlijk nu zeggen van uh, een vriend van mij heeft verteld dat. Maar in een heleboel coffeeshops uh, in Nederland. Is toch al een bepaald soort uh, tabak aanwezig wat geen tabak is. Waar je je jointjes mee kan draaien. Ik, ik, ik weet het niet. Ik ben al heel lang niet meer in een coffeeshop geweest. Nee, ja, ik, ik zeg al, al een vriend van mij heeft me erop geweest. Uh, <laughs> nee, maar uh, ja, ik, ik, in uh, een hoop plaatsen in Breda waar ik vandaan kom uh, staat er. Een bakje met een soort kruiden, laten we het maar zo noemen, uh, die wel branden, maar waar geen, uh, het geen tabak is. Oké. Okay. Er nou, wordt inderdaad in dit artikel genoemd, dat je inderdaad alternatieven hebt en die mogen dan wel. Ja. Ik ja. ja, kon het eigenlijk wel aanzien komen, want je mag nergens roken. Maar het was natuurlijk een beetje raar om in een koffieshop niet te mogen roken. Uh -uh. Maar uh, daar gaan ze nu toch aan beginnen. Uh -uh. Ja, het is apart. En uiteindelijk, want dat, die wiet verbrandt ook natuurlijk, hè, dus daar zitten ook, uh, zit ook stoffen in die uh, voor de volksgezondheid, uh, ja. Ja, en dat is het niet eens, want kijk maar naar dat vepen, dat is ook verboden. Je mag ook niet gaan zitten vepen ergens, terwijl vepen, daar komt helemaal niks bij, uh, Er komt water dan bij vrij. Dus ja, daar loopt niemand uh, risico door, dus uh, ja. Het is gewoon weer zo'n verhaal dat ze, dat ze gewoon verder moeten gaan. Ze moeten actie blijven. Ze moeten paniek blijven zaaien. Ze moeten uh, doen alsof het echt niet meer kan. En ze meer controle en macht nodig hebben. En uh, mm -hmm. ja, daar zullen ze dus nogal lange tijd mee doorgaan, denk ik. Uh, alles wat toegegeven wordt. Het is niet, niet mm -hmm. zo dat ze dan zeggen van, nou, we hebben het doel bereikt. Uh, we heffen onszelf op of zo. Mm -hmm. Nee, dan moeten ze weer iets anders verzinnen. Net zoals met die chocoladesigaretten, dat mocht ook niet begrepen meer. Dus het is, het is uh, ja, het is uh, allemaal. Uh, je, je zoekt gewoon steeds weer iets nieuws. Ja. Maar het, het hoofddoel is de strijd. Hè? Dat is ook wat die Salinsky uh, zei in het boek Ru uh, Rules for Radicals. Die zei je moet nooit toegeven uh, of je moet nooit toelaten geven als jouw jou, uh, uh, vijand zegt van uh, oké okay, uh, abortus uh, daar gaan we mee akkoord dan moet je niet zeggen nou, nou zijn we er dan moet je de termijn later maken dan moet je uh, uh, ja, zeggen dat uh, dat het in het uh, ziekenfonds pakket moet ofzo of, uh, nee, je moet altijd, altijd door blijven gaan want de strijd is belangrijker dan het doel, het doel is eigenlijk niet nodig je moet alleen de achterban in paniek en beweging en actie houden want dat zorgt voor je machtsbasis ja. Maar ja, het doel bereiken... ...dat is helemaal niet leuk eigenlijk. Je moet een doeletje bereiken... ...en dan moet je weer een volgend doeltje neerzetten. En uh, zo kan je hem door blijven staan. En dat is ook volgens mij de reden waarom die hele linkse toestand... ...in Amerika... ...de opperdienaar heeft daar toevallig maandag een leuk artikel over geschreven... ...dat hij... Ja, de, heel, als je kijkt naar de liberale standpunten van Liberaal-Amerika... of Liberal-Amerika, moet ik dan zeggen, om het duidelijk te houden... dat zijn eigenlijk uh, de, de standpunten van hun van tien jaar geleden... zijn de standpunten van conservatieven nu. Ze hebben eigenlijk in alles toegegeven, homohuwelijken en uh, ja, maar... Die, die, die liberals kunnen niet zeggen... ...nou mooi, hebben we hebben het doel bereikt en uh, stoppen we ermee. Nee, dan gaan ze naar transgender bathrooms toe... ...en ze gaan, naar, uh, uh, ja, ze, ze gaan het heel erg oplopen voeren... ...en dat je een cake moet bakken voor een homo echtpaar -heg ...omdat je anders mee uh, een discriminator bezig Dus ze zitten eigenlijk helemaal in een hoek... ...van steeds absurdere, kleinere, onbelangrijkere dingetjes... ...maar ze moeten de strijd gaande houden... ...want ze kunnen nooit zeggen van... Uh, ...nou, uh, we hebben ons doel bereikt en uh, hebben we de andere... Kant overal. Je moet altijd de onderdrukte kant lijken, die strijdt in enorm verzet tegen een uh, machtige, machtige establishment. En, mm. en dat blijft gewoon zo doorgaan. Nu. Ja. Ja. Noem nog even het artikel. Um, is te lezen op de Vrijspreker? Ja, het gaat over eigenlijk het boek Rules for Radicals. Wat uh, heb jij ook al eens aangehaald, geloof ik, uh, Alinsky. En die legt eigenlijk uit hoe je een revolutie moet uh, leiden. Zeg maar. en hoe je de, hoe dat je dat je. Een, ja, hij noemde ook een voorbeeld van een een een oudere.. Opstand en dan gingen ze een rechter confronteren. En dan gingen ze, zeiden, je mocht niet in het uh, gerechtsgebouw gaan demonstreren. En dat gingen ze dan toch doen. En dan kwam er allemaal politie bij en de spanning liep op. En toen kwam de rechter, die kwam uh, naar beneden lopen van de trap. En in zijn gewaad en in zijn, in zijn zwarte jurk en zijn toga. En die uh, sprak ze nog eens streng toe. En toen zei er iemand, fuck you. En toen liep hij liep weer weg. Want toen was er... Uh, ja, foutaal gebruik gebruikt. En dan kon hij met opgeheven hoofd, kon hij weggaan. Maar hij zei eigenlijk: van ja, dit moet je gewoon zo lang mogelijk rekken. Je moet nooit, je moet er je moet eeuwig mee doorgaan. Net zoals Trump-Rusland-schandaal. Je moet er gewoon jaren over uh, jaren mee bezig zijn. En uh, er hoeft niks uit te komen. Maar er moet gewoon, de outrage, die moet er de hele tijd zijn. De verontwaardiging, die moet gewoon moet de hele tijd doorgaan. Ja. ja. Artikel rules for Reddit, afgelopen maandag vrijspreken. Oké. Okay. Ja, en uh, we hebben ook nog uh, ambtenaren die het heel erg moeilijk hebben. Voornamelijk aangezet tot niet-integer werk. <laughs> Och, arme ambtenaren. Ja, het is dan mooi dat het artikel zegt... 1 op de zes ambtenaren wordt aangezet tot niet-integer niet werk. Terwijl, ik zou zeggen, zes op de zes ambtenaren... Ja, die uh, zijn met niet-integer werk bezig. want ze, ze, al, al hun werk is allemaal op geweld gebaseerd. Ze leveren diensten uh, die onder verplichting moeten worden afgenomen omdat iemand anders in een kooi wordt opgesloten en als hij zich daar tegen verzet, wordt hij doodgeschoten. Dus uiteindelijk is, is, uh, is elke actie van een ambtenaar is, is iets wat ja, geld binnenhalen onder dreiging van geweld. En dat ze dan zeggen dat 1 ja. op de zes ambtenaren niet in tegenwerk doet, dat is al een lachertje. En wat uh, noemen ze een voorbeeld van wat, uh, wat in, in tegen uh, of niet in tegenwerk volgens dit artikel? Nou, in, in de meeste gevallen 34% werd gevraagd informatie achter te houden. Ja, het is natuurlijk bekend van uh, van uh, Goebbels ook, dat over propaganda. Dat de meeste mensen denken dat propaganda gewoon botweg liegen is. En fake news en zomaar wat onzin verkondigen. Maar Goebbels die zei zelf: nee, propaganda dient correct en accuraat te zijn. Het, het geheim zit erin dat je bepaalde dingen wel noemt en andere dingen niet. En een beetje het kader wat je, waar je het in zet. Dus ja, ze moeten informatie achterhouden. En ook werd gevraagd uitkomsten van rapporten aan te passen. Nou, dat begint natuurlijk wel richting. Botweg liegen te, te, te, te ja. gaan. En dan zeggen ze, ja, dat is fout, want dan kan er op basis van onjuiste informatie kan geld verkeerd worden besteed. Dat is natuurlijk het hele doel van de overheid, is geld verkeerd besteden. Ja. Want als je het goed zou willen besteden, dan laat je het gewoon aan de burger die het verdiend heeft. En dan kijk je waar hij het aan besteedt. Dan wordt het goed besteed. Maar als je het eerst uh, pistool op zijn hoofd zet en dan zijn geld afneemt en het dan beweert dat je het zo... Te dolgraag zo goed mogelijk wil besteden... nee, dus je, dat, uh, dat, per definitie... is dat verkeerd besteden. Ja. En het levert bij deze ambtenaren... klachten als stress... angst en schuldgevoelens op. En dat denk ik ook als je vaak in zo'n gemeentehuis komt... Die, die, daar zitten van die vreselijke... trieste tronies al Weer ja. <laughs> Van die gescheiden vrouwen. <laughs> en ja, dan... dan uh, denk je van ja, natuurlijk... Ja. hebben die mensen ergens wel door... Dat ze niet in bezig zijn. Want er zitten allemaal hele zachtgerijnige mensen uh, achter, achter het bureau. Die er een papiertje nodig hebben om een dakkapel aan te leggen. Waarvan ze eigenlijk denken van ja waar moet ik hier geld naar uitgeven. Het is mijn huis. Het is mijn geld. Uh, het is uh, mijn aannemers Dus uh, waar, waarom zit ik hier eigenlijk? Het kost me alweer tijd en uh, ergernis. En die ergernis, dat voelen mensen natuurlijk die daar werken ook wel. Ja. En dat heb je zelfs al indirect, ik denk dat, dat heel veel geweld tegen medewerkers en uh, ja, hulpverleners en zo, dat dat daar ook vandaan komt. Uh, ik ken iemand die, die, uh, die adviezen gaf aan callcenters uh, call van uh, ziekteverzekeraars. En die, die stonden ook van te kijken dat ze zoveel te met zoveel agressiviteit te maken hadden. En hij is ook een, uh, een libertariër, dus hij zei ook gewoon van ja, maar het product dat jullie verkopen is niet vrijwillig. Dus die mensen die, die uh, uh, als ze ontevreden zijn, kunnen ze eigenlijk niet weg. Ze, ze, uh, normaal zou je kunnen zeggen van nou, als je met iemand een niet fijne relatie hebt... dan waarom zou je ze opbellen en heel boos gaan doen? En je hoeft alleen maar op te bellen om te zeggen, ik zeg mijn abonnement op. Maar bij dit soort uh, ja, gedwongen producten of bij directe dingen van de overheid zelf... Ja, daar kan je je abonnement niet op zeggen. Dus ja, dan, uh, dan rest het enige... ...is boos zijn. En geïrriteerd. En, en dat voel, voelen mensen die dat aanleveren ook. Mm. Dus als je, als je een huwelijk hebt... ...en, uh, en uh, de, de man bijvoorbeeld zit er alleen nog maar in... ...omdat hij... Uh, ...omdat het financieel onmogelijk is om eruit te stappen... Uh, ja, ...dan kan je zeggen, nou, ik heb een mooie schaakmat gezet... ...maar het punt is natuurlijk dat, ja, die, die vrouw voelt dan ook wel dat die man niet happy is... ...om even traditionele rollenpatronen aan te houden, kan natuurlijk ook andersom. Mm -hmm. En daar kan je niks aan doen, daar kan, je, daar kan je geen wet tegen maken om dat op te heffen. Mm -hmm. Maar er is hoop, want er kan bijvoorbeeld een onafhankelijke vertrouwenspersoon komen en verdere versterking van het huis van klokkenluiders. Dat weten we allemaal van uh, ja. die klokkeluiders. Dat was de neus die. Ja. Dat is een die in die Nederlandse uh, of zo wat ze hebben neergezet. Dat is alleen maar om te zorgen dat alles het vuil onder het tapijt blijft. <laughs> ja. ja. ja. Dus, uh, <laughs> <laughs> dat is een recycle bin van je Windows desktop. <laughs> ja, precies. Ja, ja. Maar dat het ministerie herinnert ambtenaren aan... ...dat ze bij twijfel altijd hun verhaal kunnen melden. Al Dat kan ook anoniem of vertrouwelijk. vertrouwen. Mm -hmm. <laughs> Alsof er iets anoniem kan bij de overheid. Ja, het staat eronder, ja. ben jij ambtenaar bij een ministerie... ...en word je wel eens onder druk gezet... ...of herken je de resultaten van het onderzoek juist niet? Deel hieronder jouw mening in de nu-jij-reacties. Dat uh, lijkt lekker ook anoniem doen. Overigens, het meeste integriteitsproblemen... ...zitten bij het ministerie van Justitie en Veiligheid... ...Binnenlandse Zaken... En volksgezondheid, welzijn en sport. Ja. Bij het ministerie van Financiën is er veel aandacht voor integer handel. <are> <macht> yeah, right. <laughs> Jan Kees de Jager. We gaan nu Griekse staatsobligaties opkopen. Iemand het ermee eens of uh, niet mee eens? <sp Cruisk> uh, well, well, well, well, well, Succes. Ja, <are> <HHHH> <reaching out> yeah, maar gelukkig heeft uh, yeah, de Stichting Museumkaart. Ik weet niet. In ieder geval uh, de Museumkaart. Ken je dat? Museum jaarkaart dacht ik al. Dat ja, museum jaarkaart. Ja, hier staat museumkaart. Ja. Hm. Uh, die heeft in ieder geval nog wel een geweten. Want uh, ja, die hebben een rechtszaak aangespannen. Omdat ze uh, zomaar de gegevens van een van hun uh, klanten... Uh, moesten afstaan aan de belastingdienst. En dan wilden ze niets. Die hebben een rechtszaak aangespannen. Maar ja, de rechter heeft helaas uh, de belastingdienst in het gelijk gesteld. Maar aan de andere kant denk ik... de hele belasting... Uh, is gewoon eigenlijk al een schending van privacy. Want heeft dat gewoon inzagen in jouw privégegevens, in jouw, uh, op jouw bankrekening? Nou, ze doen het altijd zo dat uh, zij doen een verzoek aan de belastingsslaaf om zijn, uh, zijn bankafschrift uh, te, te sturen, mm -hmm. maar... Als de, en dan geeft je, dat is net zoiets als het verzoek om je geld aan ze te sturen. Het is vrijwillig, dus je, je ziet jezelf je handen naar het toetsenbord gaan om het geld over te maken of die gegevens te sturen. Maar als je het niet zou doen, dan zouden ze het gewoon komen halen. Zij kunnen mm -hmm. gewoon bij de bank zeggen: van uh, kom maar op met die afschriften. Volgens mij is het ook zo in Nederland, bij een Nederlandse bankrekening, als je daar dus dat afsluit, staat er in de voorwaarden altijd een clausule dat. ...gegevens die uh, opgevraagd worden door de Nederlandse overheid... gedeeld gaan worden of iets in die uh -huh. taal. Nou. Maar als, als je kijkt vanuit het perspectief van de loonslaaf... ...je bent in dienst van iemand, zeg maar... Uh, het enige wat je hoeft te doen is uh, te controleren... ...of de Belastingdienst jouw gegevens goed verwerkt heeft. Dus dat kunnen ze alleen maar doen omdat ze al weten wat je verdiend hebt en wat je eventueel hebt aan bezit en uh, noem maar op. Ja, nou, al die banken die geven ook allemaal een jaarafschrift gewoon door, waardoor je belastingformulier van tevoren is ingevuld. Dus dat ja. dat, dat sowieso een jaaropgave. Ik denk niet dat uh, elke afschrijving direct wordt doorgereden. Daar hebben ze dus niet zo'n ja, niet zo'n belangstelling in, tot ze vermoeden dat er. Nee, daar hebben ze ook geen tijd voor natuurlijk. Dus er er, naar er de wordt ook wel erg veel data lijkt. Like. Uh -uh. ja. Ja, ze kunnen het dan niet verwerken. Hè? Dus uh, 35.000 man in dienst en dan nog kunnen ze niet alle gegevens aan. Dus, uh, ja. ja, ze willen natuurlijk al allemaal automatiseren, denk ik. En dan kunnen ze automatisch, gaat er een pingetje af als er een ongebruikelijke transactie is. Want dat is ook bij banken. Hoor. Als jij er naartoe ja. gaat en je stort 10.000 euro op je rekening, denk ik. Of ja, dat, dat, dat, dat denk niet. Dat is gewoon zo. Dat moeten zij... De, dat melden als een ongebruikelijke transactie. En als ze te weinig ongebruikelijke transacties melden, krijgen ze ook al een tik op de vinger, want uh, ja, dat kan nooit kloppen. Ja, ja. Want de overheid weet zeker dat er een heleboel ongebruikelijke transacties zijn. Maar het idee hiervan is, want die vraag al wat moeten ze nou met die museumjaarkaart, maar ze willen weten waar iemand woont. Dus als die ze zeggen, nou, ik woon in het buitenland, maar hij komt heel vaak museum, een musea bezoeken in de omgeving uh, Arnhem. Ja, dan zeggen ah, wacht eens even, dan woon je waarschijnlijk in Arnhem. Maar ja, ah, die, die museumjaarkaart, die ziet overigens wel de, de bui hangen, en dat zeggen ze ook. Het zou een negatief effect hebben op de verkoop van museumkaarten. Want, ja, mensen denken van, ja, als je alles gelijk door gaat geven van mij, uh, dan, uh, dan, doe ik, uh, dan hoef ik zo'n kaart. Zo, zo, zo erg hoeft het ook weer niet. Ja. Dus uh, daarom probeerden ze daar. Ja, dat te weigeren, maar ja, je wordt natuurlijk gewoon gedwongen, want de rechter, kort geding rechter, stelt de belastingdienst in het gelijk, want ja, toevallig zijn ze niet zo scheiding der machten als je, als je op school geleerd is. Het is toch een, een tak van ondernemen die gewoon uit de belasting troch eet, dus die willen dat die trog goed gevuld is. Ja, ik weet niet hoeveel subsidie, Krijgen ze subsidie nog? zal Ja, ook wel, ja. Maar ja. in de parkeergarage is het ook het geval. Je kan natuurlijk niet meer anoniem ergens parkeren. Want er overal waar je moet betalen. Je nummerbord opgeven en met je pinpasje betalen. Dus ja, als jij elke dag ergens eh, naar je werk toe rijdt. En daar dan, eh, of, of met OVH-kaart ook. Dan kunnen ze gewoon weten van. Hé, hey, die gaat elke dag daar van daar naartoe naar daar. Eh, dus die zal daar wel, uh, wel geld verdienen. En als dat, dan, uh, als dat dan niet zichtbaar wordt. Dan kunnen ze jou aan de tand gaan voelen. Ja. Ja, niet ja. alleen aan de pinpas, maar ook nog eens dat, uh, dat uh, tegenwoordig staan er allemaal van die uh, camera's die de kentekenplaten registreren. Of kun je alleen nog maar parkeren als je je kenteken invult. In, in Amsterdam is het volgens mij alleen nog maar zo dat je met een, een appje kan uh, parkeren. En dan moet daar jouw uh, kenteken ingegeven worden. Ja, inderdaad, ja. Dus dat is nog... nog... ...minder, uh, wat anders dan zou je kunnen zeggen... ...ja, ik heb voor een vriend zijn uh, auto geparkeerd... ...maar dan is het ook nog eens... Dan is ja, maar dat staat vaak... Betekent. ook. ...ik kwam laatst ergens en toen, uh, toen was iemand... Uh, ...die had zijn pinpas niet bij zich... ...en die zei, kan je even voor mij betalen... Ik krijg je morgen wel terug... ...en toen keek ik op die automaat en er stond bij... ...pas op, betaal niet voor anderen... <laughs> <laughs> uh, uh, uh. ...voor je eigen veiligheid natuurlijk... <laughs> ja. ...om pedofilie en terrorisme tegen te gaan... ...ondermijning... <laughs> Maar eh, belastingverlaging in uh, eurolanden door handelsoorlog. Ja, een ongebruikelijk positief bericht. Ja, <laughs> ja jongens. Dat ben je niet gewend op vrijheid radio, hè? Nee. <laughs> ja. Maar er begint iemand uh, te zeggen dat. Uh... Dat hij heel erg pessimistisch is. Oh, Oké. Okay. Voordat <laughs> uh, belasting, belastingoorlog uitbreekt. Er is geen Libertariër, dus die niet zegt. Nee. Uh. Maar hij zegt: uh, ja, Trump. En, en dit is het al de. Het gaat over, wie is het die dat zegt? Uh, Wade, uh, een of andere Brit is dat. Zegt, president Trump heeft bewezen een goede econoom te zijn. Dan denk je: hè, huh, krijgen we nou? Iets, oh, iets, goeds, uh, iets goeds over Trump, dat kan niet. Al dus weight met enig Britisch, brits cynisme. Dus ja. <laughs> daar wordt we gelijk weer onderuit gehaald. Ja. Het, gaat, heeft, het uh... gaat om Key to ah, Oké. Okay. Ja. Uh, wat hij met belastingen deed, heeft de Amerikaanse economie voorspoed gebracht. Dus uh, ja, Trump heeft de belastingen verlaagd voor bedrijven. En ja, dat heeft uh, bedrijven natuurlijk weer uh, voorspoed gebracht. En dat, uh, dat geld hebben ze voornamelijk gebruikt om hun eigen aandelen in te kopen. Um, um, alleen het... Het wel en dan, dan zegt hij van ja de economie is hier 1,7% gegroeid en in Amerika 3%. Dus hier uh, gaan de, de achterblijvende economieën in de eurozone gaan ook een fiscale stimulans geven met de afbouw van regels. Nou heb ik daar nog niet veel voor gemerkt, die afbouw van regels. Maar ik, heb denk, ik denk dat het alleen maar verplaatsing van belasting is. Dat is bij Trump. Trump die zegt ja de, de belasting gaat op lage bedrijf, maar dan doet hij vervolgens het tarief omhoog. Dus het betekent dat hij dat enorme invoertarieven heeft. Wat er natuurlijk voor zorgt dat uh, ja, in de huidige globale economie wordt er, zeker in Amerika, wordt alles geïmporteerd. Dus dat je de belasting gewoon binnenhaalt bij tarieven. En ik denk dat boetes ook zoiets zijn. Je ziet nou dat Facebook wordt beboet door de EU en, en, uh, of door de UK-overheid uh, vanwege een data breach die hele... Uh, Privacy Act is natuurlijk de bedoeling van, nou als je gehackt bent, dan ben je strafbaar. zijn je gebruikersgegevens gehad en dan mogen, mag de overheid je beboeten voor, voor zoveel procent van je jaaromzet. Dus dan worden er enorme bedragen op Google geclaimd en op Facebook. En, uh, uh, dus dat is ook al gewoon een vorm van belasting. En ja, dan is het percentage wel van inkomsten of vennootschapbelasting wel omlaag. Maar ja... Dus ik denk dat het, dat hele verhaal van belastingverlaging is eigenlijk een beetje een wassen uh, neus. Mm -hmm. En uh, ja, hij zegt ook: hij gaat ook dat er een full-blown handelsoorlog zal uitbarsten. en dat daarom uh, het extra hard nodig zal zijn om fiscale stimulans te geven. om dat te compenseren. Maar ja, het is gewoon het, het gebruikelijke verschuiven van belastingen van één sector naar een andere sector. Heeft de hele economie door dat, oh, je ja, vennootschapbelasting wordt heel erg, erg uh, belast. Weet je wat we dan doen? Dan, dan uh, zorgen we dat we heel weinig winst maken. En dan gooien we al het geld gebruiken om eigen aandelen in te kopen bijvoorbeeld. En dan gaat de aandelenkoers omhoog. Zijn de beleggers ook tevreden? En uh, ja, dan hebben we weinig winst en weinig winstbelasting. Ja. Dus uh, en op een gegeven moment zullen ze dan zeggen, nou, we gaan de winstbelasting maar omlaag doen. En dan gaan we ze op een andere manier pakken. Dat is altijd... Uh, het gaat altijd heen en weer tussen verenigdschapbelasting en inkomstenbelasting en dan weer naar tarieven en ja, ja. dan weer naar boetes. Dus, uh, ja. wel boetes daar kan je eigenlijk niet onderuit, omdat die wetten zijn zo gemaakt dat je dan altijd schuldig bent. En dan uh, denk ik niet dat, dat bedrijven kunnen maar optimaliseren op weinig, ja, weinig boetes. Ja. Ik kan nou even kijken wie uh, de beste man is. Uh, hij is uh, hoofdeconoom bij uh, Schreuders. Dat is een uh, Britse multinational asset management uh, company. Dat opgericht is in 1804 door een uh, John Henry uh, Schreuder. Uh, eigenlijk uh, naam was uh, Johan Heinrich uh, Schroeder. Dat uh, is iemand uit Hamburg die verhuisd is naar uh, Londen en daar dat bedrijf opgericht heeft. En uh, ja, ze staan op de beurs. Mocht je er aandelen van willen kopen. Waarschijnlijk net als alle andere aandelen in de aanbieding op dit moment. Maar ja, goed. Dus daar kan ik er niks over zeggen. Ja, in hoeverre zou, is dit nou een, een infomercial van, uh, van de Schreutergroep dan? Ja, ja, inderdaad. Ik, ik ben niet, uh, niet door ze betaald. Ja, een hoor. Heel groot gedeelte, denk ik, ja. <laughs> ik heb gewoon van de wiki gelezen. Dus, uh... Het zijn, ik vind dit ook, er staat zo'n zin in weet, oh wacht de Amerikaanse economie houdt nog even vaart in zijn statistieken en peilingen, maar er zal in 2020 door een stevige correctie worden getroffen dat vind ik dan altijd zo ja, dat zijn van die berichtjes of van die zinnetjes om een bepaald sentiment of iets in te gaan bouwen van overwacht maar dat het vanaf 2020 dan naar beneden gaat zo'n pump dump noemen we dat nou, het is ook iets volgens mij. Als jij een voorspelling doet, je moet als, als vermogensbeheerder moet je natuurlijk een voorspelling doen. Dan moet je zeggen, nou, het gaat omhoog of het gaat omlaag, of dit gaat goed en dit gaat slecht. Maar je wil er niet graag op gepakt worden. Dus als je zegt van, nou, 2020 komt er een correctie, niemand die in 2020 zegt, maar hé, hey, in het Telegraaf-interview had je gezegd dat in 2020 stevige correctie zou komen. Ja. Dus dat, uh, ja, dat is makkelijk ver in de toekomst een voorspelling doen. Maar ik heb inderdaad dat ja. dit, wat ze dan native ad noemen: dit. Hè? Dus het lijkt een nieuwsbericht, maar het is eigenlijk een, uh, eigenlijk een reclame. Ja, uh, uh, dat uh, ja, zo komt het op mij wel ook. Ja. En, en als nieuwsbericht heeft een reclame veel meer effect. Hè? Want mensen die hebben, als ze door hebben dat het reclame is, dan denken ze wel, oh, ja, reclame kan ze wel zeggen. Maar als het in de vorm van nieuws gegoten is, dan vertrouwen mensen het veel meer. Maar het is natuurlijk wel ja. zo dat. Dat dat gaat op een gegeven moment ook afnemen. Ik denk dat dat ook de geloofwaardigheid van het nieuws naar beneden haalt. Want ja, mensen zullen toch door dit toch op een of andere manier gaan aanvoelen. Hmm. Uh, dat het, dat, dat, uh, ja, net zoals ze met de reclames gaan aanvoelen, dat het, dat het niet, uh, nou ja, juist niet, je, wat, wat, je, wat je krijgt is van degenen die heel verfijnd fijn zijn in het vak, die doen dat nu dan via nieuws, maar die moeten dan, die gaan dan uiteindelijk weer andere middelen zoeken, maar dan krijg je een heleboel van die copycats. Dus het, wat je dan krijgt is dat er daarna echt een enorme bulk van, uh, van, van dit soort fake news dan... Uh, ja, je krijgt een heleboel sites die alleen maar native ad gaan zitten schuiven ja, en dan ja. op een gegeven moment dan voelen die, dit soort uh, kranten, zo'n degelijke krant, zoals de Telegraaf, die voelde het, in, het heigen in hun nek. En de journalisten die lopen weg naar beter betaalde fake-nieuws uh, uh, sites. En, en dan moeten ze zelf ook al meegaan. En dat, op zich vind ik het wel goed, want de hele geloofwaardigheid van dat soort dingen moet omlaag. Ja, dus, dus het blijft toch altijd wel een, een laag in de bevolking over die dit soort uh, shit gewoon ook echt gelooft, hè? Dus ik wil zo, als je het gelooft en je handelt ernaar, dan gaat dat je in je portemonnee raken. En dat heeft over het ja. algemeen wel het effect van, hé, eh, eh. auw, Ja. Maar ja, dan komen bij de royals. ah Ze worden steeds meer gewone mensen, hè? Ook belasting betalen. Het gaat hier om uh, Megan en die, uh, god weet die andere gast. Dat was een royal. Hartie? Ja, Hartie. Oh, know. hey. Yeah. Charles. <laughs> uh... Het is Harry, ja, Harry. Ja, ja, Harry. <laughs> Harry. <laughs> nee, hij is een naam voor Royal, vind je, Harry? <laughs> Harry, hé, <hey>, Harry. <laughs> ja, ja, ik Hardy, um... denk ik, altijd een beetje coat in de bier of zo. Met <laughs> <of>, uh... <laughs> <laughs> een, een joint uit zijn mond. Hé, <laughs> <Hey>, man. Shamig, moze kriebels. <laughs> Shamig, moze kriebels. Ik keek kram nog even op mijn tamboerijn. <laughs> ja, in ieder geval, Harry's vertuin, dat... Uh... ...zal opgegeten gaan worden door de IRS. Ja, dus lachen echt na, na 200 zoveel jaar... Gaan de, ...gaan de Amerikanen eindelijk wraak nemen op de roep. Ja, ja. <laughs> Ze hebben nou het paard van Trooje daar naar binnen gereden... het Koningshuis. <laughs> en dan hoor je... Dan, dan ...gaat Harry zeggen van... Um, No taxation without representation. Nu ja. <laughs> wilde hij ook een seat hebben in. <laughs> ja, stemrecht hebben in het kapitool. So. Dat zou hij mooi kunnen zeggen inderdaad. Ja, dat is een mooie comeback. Ah ja, maar ja. hier uh, het paard van Troy op zich ziet het paard er uh, heel uh, apartheidelijk uit. Maar uh, nou. het is wel zo dat... Daar uh, <coughs> zaten ze in, hè, in dat paard. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Harry is, is iemand van de IRS getrouwd. <laughs> nou ja. zal hij het weten ook. Op zich een hele goede les dat je nooit een Amerikaanse vrouw moet trouwen. Dat uh -huh. wordt hier duidelijk. Maar nou, ik moet even uitleggen wat er aan de hand is Dat de Duchess of Sussex, dat is die Megan, die is nog steeds Amerikaans citizen. En Amer in Amerika geldt de regel, maar heel weinig landen, ik dat maar drie landen zijn waar dat zo is. Dat er belast wordt, op, niet op basis van wie er in je land wonen, maar wie er een Amerikaans uh, citizenship heeft. Ja. Nou, dat betekent dat waar je ook ter wereld woont, als met een Amerikaans paspoort, moet je uh, belastingaangifte doen bij de IRS. Uh, zowel als in je eigen land. En nu is dat, gebeurt het dat al vaak zo. Als je in Nederland, als je een huisje in Frankrijk hebt, dan moet je dat eigenlijk ook. Opgeven in je Box 3 belasting. En dan gaan zij de belasting over heffen, En dan zeg je van. hé, hey, maar in Frankrijk word ik ook al overbelast. En dan hebben ze een belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting. En dan kan je dat weer terugkrijgen of zo van de Nederlandse belasting. Maar bij de US is dat niet zo. Je Krijgt niks terug. <laughs> ja, daar staat. Uh, dat de uh, probe could even extend to Queen and Prince Charles... as they provide funding for the couple. Aids told the Sunday Express, which reported... that the royals are set to employ a team of US financial consultants... to deal with the issue. Uh, want wat er uh, nou het geval is... dat uh, de IRS zegt van... Nou, eigenlijk krijg je een hele hoop inkomen van die Prince Charles... want je woont in uh, Kensington Palace... <laughs> en daar betaal je geen huur voor. En uh, dat is eigenlijk... is dat de vorm van inkomen wat je krijgt. En uh, ja, inkomen, dat moet je... Uh, ...aangeven omdat je Amerikaanse citizen bent... ...en dan moet je ook belasting over betalen. En uh, dat gaat, gaat heel ver... ...want ze zeggen van... Uh, uh, ...ja, hiermee kan Uncle Sam... ...wel eens achter het... Uh, ...het uh, gordijn gaan kijken... ...van de financiën van de Royal Family. En, en Megan die moet aan de US taxman... ...volledige details over haar financiën geven... ...en die van haar... Uh, ...man omdat ze joint gezamenlijke uh, bezittingen hebben. Dus bankrekeningen en trust boven de 143... Of boven de 200.000 dollar, die moet ze gewoon opgeven. En ook als ze zoiets, dan woont ze in een cottage, Nottingham Cottage. Ja, dat is uh, huur die ze gratis krijgt. Dat is dus inkomen. En dan moet ze, tenzij ze dezelfde de huur betaalt, moet zij daar belastingaangifte van doen en belasting over betalen. En ook uh, TV-inkomsten. Uh, nou ja, ze zeggen, bij de IRS, ja, of je nou Dutchers bent of niet, allemaal zijn nou, American citizens en je moet allemaal belasting betalen. Uh, ja ja, dus, uh, het, is, het is een uniek, uh, uniek geval dit. Maar uh, ja, er staat ook bij van ja, de rental, uh, de huur van, het, uh, van een Royal Palace is moeilijk te, moeilijk te bepalen. Maar de IRS zal er een mooi uh, iets aan doen. En het zou zelfs zover kunnen gaan dat Harry heeft haar een ring gegeven van 100.000 dollar. Ja, dat is uh, ook inkomen. Boom. hup betalen maar. Er staat, er staat ook nog bij, er is een, een, een niet uh, uh, waarschijnlijk scenario dat als Harry uh, koning zou worden, dan zou ze zelfs een deel van het tuin van de, van de koninklijke familie op kunnen gaan eisen. Nou ja, dat, dat is 500 dat... miljoen dollar is dat. Uh. Ja, ja. <laughs> maar hij is niet zo waarschijnlijk, staat erbij, want hij is zesde in de lijn op de troon op te volgen. Dus uh, dat gaat misschien niet gebeuren, maar... Wat oh, ook nog interessant is, staat er onder de koningin zelf, de queen mother. Her majesty has always been subject to vet and pays local taxes on a voluntary basis. Dus <laughs> die yeah. koningin betaalt vrijwillig belasting. Ja, yeah. allemaal Dat <laughs> <he? laughs> doen wij natuurlijk ook allemaal Het <laughs> <laughs> is allemaal vrijwillig. Ja, zeker. Maar dit is, dit is wel apart, want eigenlijk is het altijd een ongeschreven regel dat overheden elkaar geen belasting betalen. Want het is, uh, als je bekend bent met de Europe European Space Agency, in, die zit in Nederland in Noordwijk, en uh, het, um, het Europees Tentbureau, die zit in, uh, in Rijswijk, geloof ik. Dat zijn Europese instellingen. En als de Nederlandse overheid zou zeggen van nou, er zitten allemaal mensen die werken daar, die verdienen inkomen, dus daar willen wij belasting van hebben. Maar alle buitenlandse overheden, die, die dragen al dat geld aan. Dus dan zou het zo zijn dat buitenlandse overheden eigenlijk via die werknemers direct geld stoppen in de zakken van de Nederlandse overheid. En dan zeggen ze natuurlijk van ja, dat zijn uh, geen fratsen. Uh, je krijgt niet zo'n hoofdkantoor als je om, om gewoon uh, uh, belasting te gaan heffen van de Italiaanse belastingbetaler. Dus daarom zijn al die mensen die daar werken, die hoeven geen belasting te betalen. Die zijn allemaal, die hoeven ook als ze een auto kopen bij, als jij bij, ik ken iemand die werkte bij het International Court of Law, bij het Bosnië-tribunaal, en die mogen dan een auto kopen, die hoeven geen BPM te betalen. Omdat dat ja. direct geld zou zijn van ene overheid in de zakken van de andere overheid. En ja, dit is eigenlijk ook zo'n geval. Eigenlijk zou de Engelse overheid nou als Vassel, als slaafstaat, Direct geld moeten stoppen in de, naar, in, bij de Amerikaanse overheid. En ja, je, je vraagt je af wat er zou gebeuren als ze dit gewoon zouden weigeren. Want uh, dan kan je natuurlijk krijgen dat, uh, ja, dat de IRS. Zegt, nou ja, dan ben je een overtreding. Elke moment dat je je voet op Amerikaanse bodem zet, gaan we je, uh, je arresteren en in de cel bijten, Megan en Harry. Ja, dat wordt natuurlijk heel leuk. Uh, want ik denk dat dat toch wel een uh, niveau is. Ja, wat misschien zelfs de IRS wel iets te ver gaat. Maar je weet het niet. Uh, ja. So, het uh, is apart. Misschien wel een leuke zaak voor uh, Twan, uh, Manders. <laughs> ja, Want die uh, de rechtszaak is geweest, hè? Ja, ja de, de uitslag is eigenlijk dat hij uh, wel veroordeeld is. Maar niet voor het leiden van een criminele organisatie waarvoor ze, dat ze nodig hadden om hem in het buitenland op te kunnen rollen met een, een black, uh, zwart geklede mannen. Uh, en ook niet voor het onjuist aangifte doen van uh, belastingen. Dat is, was ook allemaal afgewezen. Maar het enige was dan dat hij een trustdienst verleend heeft. zonder een vergunning van de Nederlandse overheid. Okay. En dat het, dat, ja, zijn verdediging daartegen, als ik het goed begrijp, was van: hé, hey, maar we hadden een vergunning om het Cyprus te doen. En in de EU is er volgens jullie wetten die jullie ondertekend hebben. Uh, vrij verkeer van goederen en diensten. Dus dat betekent dat als ik ergens zaken mag doen. Uh, dat ik het dan overal mag doen. Hm. En, uh, ja. en ja, ze zeggen dan dat er is een, een korte tijd geweest dat er al een trustvergunning nodig was, dat die nog in Nederland zat, geloof ik. En, uh, ik weet niet precies hoe dat allemaal zit. Maar ja, dat is natuurlijk uh, moeilijk voor ze. Want in feite treden, overtreden hij de Europese wet die ze zelf getekend hebben. Dat als jij uh, fietsen mag verkopen in Frankrijk, dat je dat, die dan ook in Nederland mag verkopen. En dat je dan niet ja, je... een aparte vergunning moet aanvragen. Ik heb, ik heb Twan zelf heel even gesproken, of tenminste via de WhatsApp getypt. Hij zei dat hij uh, met gemengde gevoelens erop terugkeek, hm. dat hij blij was dat het alleen maar een taakstraf was, maar dat hij het wel, ja precies wat Peter net zei, dat ene punt waar hij dus wel op veroordeeld is, dat dat juist het punt was waarop hij uh, een heel pleidooi had gehouden om vrijgezet te worden, namelijk dat vrij uh, verkeer van goederen en diensten. Dus hmm. hij, hij wist nou nog niet, want het risico is het dan natuurlijk... ...dat als hij uh, in hoger beroep gaat, dan wordt alles weer opnieuw bekeken. En dan kan het sowieso ook maar ineens weer... En ...dan gaat het OM natuurlijk ook in hoger beroep... ...en dan kan heel die straf weer helemaal anders uh, uitpakken. Dus hmm. hij ging nog even bekijken wat nou de volgende actie was... En, uh, het, je hebt dan al de twee weken hè, om daar uh, in beroep te gaan. Dus ik weet niet of dat inmiddels nou al... Volgens mij zitten we nou op één nog week. Ja, één week denk je. Dus, ja, ik kan het zelf zoiets. Ik heb het wel nog op, het, op, het, op het hebben, maar. <tie> Ik had zoiets van: ja, de, de, de, de echte daders, de, de, die lopen nog vrij rond. Dat is het OM, dat is een gevaar voor de samenleving. Ik bedoel, die, die hebben gewoon mensen gewoon zomaar in de bak gesmeten. Terwijl, ja, ik weet het. Ik, ik, ja, ik had zoiets van: als het mij zo was overkomen, was ik gewoon uh, naar het Europese Hof gestapt of zo. Maar ja, dat, wat Twan zelf ook al zei: je moet nou net hopen dat je een goede rechter hebt. Maar, uh, ja, precies. Ja. <laughs> Ja, daar hangt ook weer een prijskaartje aan. Ik denk dat, dat dat precies de reden is waarom ze hem wel veroordeeld hebben. Dan kunnen ze zeggen, van, nou ja, we hebben hem in de gevangenis gegooid, maar niet zonder reden. Want kijk maar, dat is een veroordeling. Uh, maar dat ja. ze wel een uh, voorwaardelijke straf hebben gegeven en de rest heeft hij al uitgezeten. Dus hij hoeft niet de gevangenis in en verder alleen de taakstraf. Uh, dat, het, dat ze de straf zo licht maakten, dat het, dat het heel moeilijk wordt voor hem om in uh, hoge beroep te gaan. Ze hopen als het ware dat hij het erbij laat liggen. Dat, ja, kruis, dat, dat, ja. dat denk ik wel, ja. Omdat ze zelf ja. ook wel doorhebben dat ze eigenlijk fout zitten. Ja. Ja. Dus ja, het is nog niet. Uh, het is wel uitgesproken, maar het is nog niet definitief. Dus we moeten het nog. Wel, misschien moeten we hem een keer weer uitnodigen als het wel definitief is. Ja. Hij zelf, uh... Ik denk dat hij zelf gewoon rust wil. Ik bedoel, wat zou jij doen als je in zijn plaats? Uh, zes, kijk, hij heeft een gezin. Dus ik... Als dus je hem inleeft, hij, hij zat natuurlijk uh, aan de ene kant heeft hij natuurlijk uh, behoefte aan rusten zijn gezin ook. Het dus is een moeilijk dilemma. Het is natuurlijk, je kan het altijd vragen ademen. En uh, hij dat begrijpt ook, ook dat als deze, als deze uitspraak er nu is, dat, dat dan even een moment is waarop iedereen weer wat van hem wil horen. Ja. Maar ja, het uh, is aan hem om. Uh, ik weet in ieder geval dat hij er een beetje gemengd op terugkijkt. En dat hij, ja zich blij is dat het een lage straf is... ...maar natuurlijk wel jammer dat het een straf is... ...en dat hij daarmee hij dus een strafblad nu heeft. Ja, wat natuurlijk lastig is... ...als je ook nog wat in de financiële wereld wil gaan doen... ...maar misschien... Maar ja, Tan is wel dat een strijdlustig figuur... ...ik krijg altijd de indruk... ...dat hij sinds geniet van dit soort... Uh, ...gerollebol, maar het is wel zo dat... Ja, dat het natuurlijk wel echt de risico's aan vastzitten en dat in hoger beroep dat ze opeens gaan zeggen van nou, nou gaan de handschoenen af. En het kost een ontzettende berg geld waarschijnlijk om het te, ja, ja. te ja. doen. Dus, ja. Als de weer omhoog gaat, kunnen we weer een leuke crowdfundingactie actie worden aan regelen, <macht> toch? Ja, gewoon even op, uh, hoe noem je dat? Uh, uh, Zo'n zo crowdfunding website. ja bedoel, nu kan je goedkoop bitcoins inkopen en dan geven als er als weer wat omhoog geschoten is. Ja, misschien kan je ze nog goedkoper inkopen laten. Ja, het ja, ja, ja. Ja. komt een. Ja, wat ik er wel een beetje zelf eruit haal, is dat de OM uh, toch zoiets heeft van uh, oh shit. Want het, mm -hmm. ik ken een soortgelijke gevallen dat, dat ze toch wel gewoon straf geven. Van, uh, we willen ze gewoon, weet je wel. Van uh, Potverdor, hoe durf jij tegen de staat in te gaan, weet je wel. En nu hebben ze toch de, dit moeilijke dilemma gecreëerd. En ik denk dat ze toch een beetje vrezen dat hij uh, in actie komt. En dat, dat ze ja. eigenlijk zoiets hebben van nou. Als we doen dit, en dan hopen we dat het van een beetje rustig wordt. Ja, ja, ze hebben dan? volgens mij de sweet spot opgezocht. Wat, wat ze net. Ja, ze moeten een veroordeling hebben. Want uh -uh. anders dan uh, maar een minimale veroordeling. En dan, uh, ja, dan maar hopen dat hij het erbij laat zitten. ja. Uh -huh. ja, dat, ze weten natuurlijk ook wel dat het allemaal publiciteit geeft. En, uh, ja, dat, is, dat filmpje van Twan, dat doet natuurlijk ook elke keer weer goed met zulke uh, uitspraken. Dat is ook al miljoenen keren bekeken. En gewoon de best bekeken, het bekeken de... filmpje van de RTL, hè trouwens. Wist je dat? Ja. Ja, En dat is natuurlijk voor het imago van een belastingheffende overheid is het ook niet echt goed als het elke keer weer naar boven komt. Dus. Ja, net zoals dat volgens mij, ik vind het ook heel gevaarlijk wat, ze, wat waar we het er net over hadden. Dus die Meghan en Harry gaan, gaan lopen belasten en echt op een manier van waar we gaan onze handen zetten uh, achter het hele vermogen van het Koningshuis. Uh, ik denk dat publicitair gezien dat ze, een, een, dat ze hun vingers gaan branden als ze, als ze die lui echt gaan arresteren als die naar Amerika gaan. En, dat, uh, en ik weet, denk dat zij dat ook al weten, dus dan gaan ze naar Amerika toe. Nou, kom maar op. Maar als ze dat niet doen, dan krijg je natuurlijk het hele verhaal van: ja, waarom zij niet en wij wel? En uh, dan is het voor die andere, andere uh, ja, die gaan dan uh, dat onrechtvaardig noemen. En die zeggen: well, ja, dat, ze zullen dus nooit zeggen: wij willen ook niet belast worden. Ze dus zullen altijd zeggen: oh, Megan en Hardy moeten ook belast worden, want ik, moet ook belast, uh, ik word ook belast. Dus, uh, dus uh, ja, en, en als ze. Als ze het laten lopen, dan leiden ze gezichtsverlies. als ze er hard in gaan, dan gaan ze waarschijnlijk ook gezichtsverlies leiden. Want er zit natuurlijk een behoorlijke PR-machine achter. Dat zijn geen goede beelden als je Megan en Harry in een gevangeniscel gooit. Ja, zeker. Maar, hebben we nog even de loonkloof. Die is onveranderd. Het ligt niet aan werkgevers, maar... Dan de wereld. Ja, ja, iemand moet geslapt op het woord, ja, ja. Dus, uh, ja, Dan maar deze hele planeet. Gooi dan maar de wereld op het, uh, onder de bus. Dan ja. moet iemand op zijn tenen getrapt voelen. Maar Dat ik vind vond dit weer een heel erg. Uh, ...tendentieuze artikel, want wat je, wat je ziet is zo'n blauw poppetje op een heleboel centjes... ...en een rood poppetje op wat minder centjes en de loonkloof onveranderd. Dan denk je, nou, mannen verdienen meer dan vrouwen en zo begint het ook. Het zal nog lang duren voordat de loonkloof tussen mannen en vrouwen gericht is... ...zegt directeur Paulien Ossen van Loonwijzer.nl. Uh, dus de loonkloof is onveranderd uh, en is, is onveranderd en niet verkleind... Bij overheidsbanen verdient een man gemiddeld 5% meer dan een vrouw. In het bedrijfsleven is dat zelfs 7%. Dus dan denk je van, oh, nou ja, inderdaad, mannen verdienen meer dan vrouwen. En dat ligt dan inderdaad aan de wereld. Uh, maar als je, dan, als je van dan verder doorlijst, maar de meeste mensen zijn natuurlijk al opgehouden hierbij. En die hebben de titel alleen maar gelezen, denk ik. En die zullen het wel geloven dan. En de confirmation bias treedt dan in. Maar het blijkt zo dat uiteindelijk... Vrouwen tot 26 jaar verdienen in het bedrijfsleven meer dan hun mannelijke collega's van die lezenleeftijd. leeftijd. Vrouwen met een overheidsbedrijfbaan verdienen zelfs tot een 36ste meer dan hun mannelijke evenknieën. Het goede nieuws is dat vrouwen onder de 32 jaar gemiddeld iets meer verdienen dan mannen. Waar, waarom dat dan goed nieuws is, dat snap ik niet. Want uh, ja, kennelijk ja. is een lo loonkloof de ene kant op uh, slecht nieuws en de andere kant op is het goed nieuws. Ja, dat is niet eerlijk. Net als het racisme tegen de ene ras is uh, fout en tegen de andere ras is het heel goed. Ja. Maar eh, de vrouwen zijn hoger opgeleid, ze werken harder en maken meer uren. Alleen staat erbij dat verandert als ze kinderen krijgen. Dus het hele verhaal is dat als vrouwen kinderen krijgen, dan stoppen ze met werken of ze gaan eh, minder werken. Ja, dan verdienen ze ook minder geld. En dan zeggen ze aan het bovenaan het artikel, ook, dus is er een loonkloof en mannen verdienen meer. Ja, als je het zo bekijkt, als, mannen, als vrouwen over een hele levensduur de helft van de tijd van een man werken, dan zou je het ook logisch vinden dat ze de helft van het geld verdienen. Of misschien zelfs wel minder, want, want het stuk wat ze niet werken, dat is waarschijnlijk het meest productieve stuk. En dat zijn, mensen hebben dan al veel ervaring opgedaan en ja. uh, de, de kaf is van het koor gescheiden. Dus uh, ja, het is, uh, en het is ook wel opvallend dat bij de overheid dat het, uh, vrouwen veel langer uh, hoger blijven verdienen. Maar uh, ja, dit is dus een. Dit is, dit is eigenlijk een manier van propaganda. Zeg ik toch. Want de, de titel van het uh, artikel is uh, dat mannen veel meer, gemiddeld meer verdienen dan vrouwen. En als je dan doorleest, dan is het eigenlijk precies andersom. Vrouwen verdienen meer dan mannen. Maar ja, ze houden eerder op het werken als ze kinderen krijgen. Ja. En als je dat meeneemt, ja, dan verdienen ze minder. En het, uh, vanuit libertarisch oogpunt, vanuit logisch oogpunt, weet je ook al dat het niet het geval is. Want als je ervan uitgaat dat ondernemers graag geld willen verdienen. Dan gaan ze natuurlijk, als ze de keuze hebben tussen een goedkope vrouw en een dure man, dan nemen zij een goedkope vrouw aan als die allebei hetzelfde werk verrichten. Dan nemen ze die goedkoper, want dan houden ze meer over, dan verdienen ze meer. En als, uh, als de competitie heigt in hun nek, uh, ja, dan, dan moeten ze de goedkoopste werknemers nemen. Dus je kan vanuit logisch hoogpunt, en dat is typische Austrian economie redeneren, is dat kan je zo al nagaan dat die loonkloof onzin moet zijn. Dus als je dan leest van de statistieken wijze uit dat, uh, dat de ene groep veel meer verdient dan de andere voor hetzelfde werk, dan weet je gewoon, dat is niet het geval. Dus vindt de arbitrage plaats door ondernemers. Dus dat, eh, dat kan nooit zo zijn. En dan hoef je alleen maar de fout in de statistiek te zoeken. En dat is eigenlijk, dat is de manier waarop de Oostenrijkse school altijd tegen deze dingen aankijkt. Een heel wantrouwen is tegenover statistiek. Als, als er wordt gezegd, ja. Door het minimumloon gaat de werkeloosheid omhoog, want ja, er zijn gewoon een aantal banen die afvallen. Als, het, als er een aantal banen zijn die een productiviteit hebben van 12 euro per uur, dan kan een ondernemer, wie kan dan iemand aannemen en 10 euro per uur betalen en er 2 euro winst op maken, en dan is hij er blij mee. Als je dan het minimumloon omhoog doet naar 15 euro per uur, dan moet hij zo iemand ontslaan, want anders maakt hij er 3 euro per uur verlies op. Dus er zijn minder banen bij een minimumloon. En hoe ook, je, je kan wel nagaan, als je het uurloon, minimumloon 1000 euro per uur maakt, dat bijna iedereen werkloos is. En dan komen ze altijd, de Keynesianen komen dan met statistieken aan dat het niet het geval is. Die zeggen, nou, nah, maar om dat echt zeker te weten, kan, dan kan je niet zeggen zo. Dan moet je echt, dan moet je naar alle landen gaan en je moet onderzoek gaan doen in Zimbabwe en in Guatemala en dan moet je al die statistieken naast elkaar leggen en pas dan kan je zeggen dat dat echt zo is. Maar daarvoor kan je niet zeggen dat dat zo is. Oostenrijkers zeggen nee, je kan het gelijk al zeggen, omdat je gewoon een aantal banen verbiedt en die banen zijn er niet meer. Maar als je het minimumloon omhoog getrokken hebt, dus is de werkeloosheid hoger dan wat hij anders was geweest. En Misschien gaat de werkloosheid wel omlaag. Maar dan was die harder omlaag gegaan. als je het minimumloon niet verhoogd had. Ja, logisch, ja. En wat op de hoogte ja, is, dit... veel sterker dan statistiek. Ja, statistiek zegt ook. Niet zoveel eigenlijk, inderdaad. Ja. Ze gooien alles vaak op één grote hoop. Terwijl uh, ja, soms zitten er nog wel uh, wat meer verhalen achter die uh, statistieken die je gewoon niet uh, kan meenemen. En, en soms gooien ze ook gewoon totale uh, rare dingen erin. Bijvoorbeeld ras en etniciteit. Ik, ik ken niemand die bij zichzelf zegt: van ja, ik ben een Marokkaan en nou besluit ik om een loser te worden of zo. Weet je? Mm -hmm. dat, dat klopt gewoon niet. <laughs> dat nee, heeft dus meer te dat... maken met opleiding en dat soort shit, maar niet met etniciteit of zo. Maar dat wordt al wel altijd in zo'n een statistiek gegooid, weet je wel. Nee, je haalt er maar één oorzaak uit. Je zegt, nou, kijk ja. alleen naar het geslacht en daar zit zoveel verschil tussen. Maar, en of je kijkt alleen naar het minimum. Ja, maar er is ook recht... niemand die zegt: van Ik ben een vrouw. Nou, nou sluit besluit ik me minder te gaan verdienen of zo, weet je wel. Dat klopt nee, dat niet. Nee, maar dat sowieso <laughs> niet. Maar zij zeggen dan dat er ondernemers zijn die zeggen: van Nou, ik kan een vrouw aannemen of een man, maar die vrouw die betaal ik minder. Die kunnen, die kunnen dat gewoon besluiten, alsof er geen competitie is, alsof er geen uh, uh, ja de competitie zal zeggen: nou, dat is mooi dat jij allemaal dure mensen aanneemt uh, Dan neem ja, ik je met maar bedoel, De ondernemer wel. die kijkt gewoon degene die het beste voldoet. Uh, die, hij zoekt iemand die voldoet aan het plaatje wat hij in zijn hoofd heeft. Ja, ik ja, bedoel als hij een titty bar heeft, dan gaat er geen jongens aannemen of zo. <lacht> ja, toch? Bestaat dat nog? <lacht> ja, ja, in Amerika. Maar uh, <lacht> ja, goed, je weet wel. Het is, hij, hij heeft die. Zijn hoofd en die, die kandidaat zoekt hij. En als iemand daaraan voldoet, dan wil hij hem gewoon hebben. En gaat echt niet in zijn broek kijken of een nou, lol is van vaker. Nou, maar. Ja. Ja, maar het is ook zo bijvoorbeeld bij, bij zo'n minimumloon. Dan nou, komen we de statistieken aan. Dan zeggen nou in Nevada is het minimumloon zoveel. En in uh, uh, Louisiana is het minimumloon zoveel. En uh, de werkloosheid uh, laat zien dat het niet uitmaakt. Of dat het uh, uh, ondanks een hoger minimumloon. Dat in Californië dat, uh, de werkloosheid toch lager is. Maar er zijn nog duizend andere inputs die daarvan. Uh, rol bij kunnen spelen. Dan halen ze gewoon die ene eruit en dan zeggen, dat dragen ze die als verklaringen aan. En dat is natuurlijk een hele gevaarlijke aan statistiek. Net zoals bij economie, net zoals klimaat is gewoon een enorm complex, schoutisch systeem. En je kan, je kan en aandelenmarkt ook, je kan wel zeggen, ik ga er één factor uit halen en dan ga ik alles mee proberen te verklaren. Eh, door een heleboel statistieken erin te gooien. Maar dat, dat is gewoon onzin. En je kan er ook niet voor compenseren. Je kan niet zeggen van nou, uh, ja, we hebben een hele knappe koppen en die gaan daarvoor compenseren. Want die die weten niet wat al die andere inputs zijn. En die, uh, je kan ook niet zeggen van nou, dan ga ik meer mensen vragen. In, in Californië en in Louisiana. Om het, uh, om dat, die fouten eruit te halen. Nee, als je meer mensen, uh, interviewt, dan, dan wordt die fout niet kleiner. Ja. ja, je hebt nog steeds alleen maar een correlatie en geen causatie. En hetzelfde is het natuurlijk met, uh, met gun control en criminaliteit. Dat is ook zoiets. Dan uh, zo, ja. nou, kijk, uh, daar heb je gun control en dus de criminaliteit. Uh, daar zijn er minder gun doden in Engeland. Ja, maar in Engeland worden enorm veel mensen neergestoken. Dus dan, uh, dan ja. ja, dan uh, daar moet je ook rekening mee houden. Dus, nou, ze hadden uh, bijvoorbeeld met die, met die gun, uh, gun shootings. Er waren heel veel schietpartijen op scholen. En uh, wat we hadden gedaan van een schoolgebouw. En een, een gunshot, zeg maar. Maar ja, wat, wat had je? Dus er was een verlaten school die al twintig jaar niet gebruikt werd en die al helemaal overwoekerd was. Maar er was iemand die wilde gewoon zelfmoord plegen, die heeft zich daar door het hoofd geschoten. Dus die werd meegerekend in die statistieken, weet je wel. Dus ja. Nou, ja, dat, ja, dat is ja, ook zo, bekend zo in Amerika stijlen. dat ze. als je de zelfmoorden eruit haalt en uh, en, en uh, geweld van bendes tegen elkaar dan neemt de criminaliteit enorm af. En als je dan nog uh, zes steden eruit haalt waar, waar gun control is... dan heb je een ontzettend, ontzettend lage criminaliteit in Amerika. Uh, uh. Dus uh, ja, het is natuurlijk niet eerlijk om te zeggen van... ja, we nemen uh, steden mee zoals Chicago waar gun control is. Want, uh, en daar, waar dan een hele hoge criminaliteit is. En, of uh, heel, heel veel moorden. En zelfmoorden ook. Ik bedoel, uh, ja, het blijkt dan dat als iemand een uh, wapen koopt... dat de kans dat hij daarna door een vuurwapen... om het leven komt veel groter is. Maar de reden dat iemand een wapen koopt... is natuurlijk omdat hij zich bedreigd voelt. Omdat hij denkt van... oh, dit is de linker soepie in de wijk waar ik in woon... Uh, kan het wel eens misgaan. En of, ja, of, hij, hij hij kan, plegen, of hij wil zelfmoord plegen. hij wil zelfmoord plegen, inderdaad. Er zijn natuurlijk een heleboel politiemensen... die zelfmoord plegen. Uh, dan, uh, en militairen. Dus ja, dan... Dan kan je niet zeggen, het komt door dat wapen. Want als, als jij in een hele gevaarlijke buurt woont en je koopt geen wapen, dan word je misschien ook wel beroofd en neergeschoten. Dus uh, ja, dat, dat, dat is niet doordat je een wapen gekocht hebt dat dat gebeurd is. Nee, maar um, ja, wasmachines en witwas, uh, ik, ik kan geen bruggetje hiermee maken, met, uh, mm -hmm. waar we het net over hadden. Maar uh, dat is het volgende ja, bericht. Dat, omdat nee? ze natuurlijk allemaal de was moeten doen, hè? die vrouwen hebben ze lage loon. Oh ja, ja. Nee, hierom hier, iemand het wit was ze heel erg letterlijk. Er lag 35.000 euro in de wasmachine. Johan Kitty. hè, Johan Oh wacht even, ja ja, 350.000 euro'tjes in de wasmachine. Dat moet dan allemaal biljetten biljet van 500 geweest zijn, denk ik. Ja, niet op de foto, zijn dan biljetten een biljet van 20. <laughs> ja, denk oh. dat niet de, de foto was van de... Ja, het is wel een foto van de wastrommel. Dat wel, ja. Het is gewoon van stokfoto's. Ja. Dan, ja. Ja. Er zijn veel, veel van dit soort berichtjes We hebben de, de revue gepasseerd in uh, Nederland, of in uh, Vrijheid Radio. Ja. Waar ze namen een mobiele telefoon zich helptelmachine en een vuurwapen in beslag ook. En 350.000 aan contant geld. Ja, dat en was en waarschijnlijk een kliniek. libertariër, want het was een huis dat niet geregistreerd stond. <laughs> <laughs> dat moet een libertariër zijn geweest. <laughs> ja. Volgens de gemeenteadministratie woonde er niemand, maar er was wel een 24-jarige man aanwezig. Ja, gewoon een niet geregistreerde woning. Ja, het is wel mooi dat het witwassen van geld is... en dat het geld ook in een wasmachine zit. Hè? Uh. Zo, ja, ik probeer het wit te maken, dat geld. <laughs> ja, in de wastrommel. Ja, niet goed begrepen. Zit oh, iedereen had het altijd over witwassen. Dus uh, ik denk, uh, ik doe het in de wasmachine. Ja, het is natuurlijk ja. weer zo'n geval van... Uh, de overheid uh, steelt gewoon op hoop geld van iemand. Zo is het, ja, zonde. Hadden had we het maar in de bitcoin gestoken, dan had je er tenminste nog 10% van gehad. Zelfs op het hoogtepunt. Maar ja, dat is ook moeilijk. Je het in bitcoin steken, natuurlijk. Als jij helemaal cashgeld hebt. Nou, er zijn wel mensen voor te vinden. Nou, ja, wij moeten nog eens een keer contact hebben, Yoshi. <laughs> Ik ken wel wat uh, partijen die je in contanten uh, met bitcoins uh, handelen. Kijk, zo hoort het. Ja. Nou ja, goed van de witwaspraktijken met een wasmachine gaan we even naar Bulgarije toe, want ook daar is uh, ja zijn Nederlandse toestanden aangetroffen. Het gaat hier om uh, ja fraudezaken met bouwbedrijven. Ja, hoe Nederlands wil je het hebben? Maar in ieder geval hier wordt dan in het artikel wordt gezegd dat uh, Bulgarije een van de meest corrupte landen is binnen de EU vanwege uh, ja dingen die bouwbedrijven in Nederland ook doen eigenlijk. Ja, ze ja, ja, zouden easy. met subsidies uh, gesjoemeld worden. <laughs> <laughs> they fit in the system. <laughs> ja, wat ja, altijd... nieuw inderdaad hè. Maar yeah. ja, dat is ook, ook zo natuurlijk, wat is corruptie? Dat is ook altijd heel raar. En kijk, Als je in de Oekraïne zit ja, en je wordt een keer uh, aangehouden en ja, je hebt je raarwijs niet bij je. Dan uh, schuif je gewoon even uh, een paar euro's uh, in de politieman zijn zak en dan is het probleem verdwenen. Een beetje op CITLEAL, zeg maar. Ja, maar ja, ten, dat, is dan, kom... dat, dat, dat heet dan corruptie. Maar het is dan geen corruptie als hij een boete uitdeelt en het geld in de zakken van zijn baas stopt. Yeah. Ja, dat is. Uh, het is. Uh, yeah, de mensen bovenaan een totempaal in de overheid. Die willen dat het al het geld eerst helemaal omhoog naar de totempaal gaat. en dan door hun met veel bombardie wordt uitgedeeld. En dan is het geen corruptie. En als het uh, ergens op, op weg in die totempaal zijdelings gaat en wordt uitgegeven. dan is het opeens, opeens corruptie. Zoals dus als jij in China, begreep ik, uh, uh, drank wil verkopen. Dan moet je gewoon een lokale politieman wat geld toeschuiven. En dan, uh, dat is je, je liquor license. Maar in, in Nederland moet je dan uh, een officiële licentie hebben. waar je veel meer voor moet betalen. En dan is het opeens geen corruptie meer. Uh -uh. Ja, en dan moet je netwerken uh, net met de ambtenaren, zeg maar, hè? en dan uh, naar een feestjes komen verjaardagen. Ja. <laughs> dan, dan ben je vrienden met elkaar en dan… Uh... Heel erg om op een feestje van de ambtenaren te zitten. <laughs> ja, goed, ja, maar ja… Dat offer ja, moet je dan u, maar brengen. Ja, of je komt op de borrels bij de gemeente en zo en uh, ja… Dan, dan zijn het verjaardagscadotjes en dan is het geen omkoping meer. So, yeah. Het is altijd wel fijn om te weten dat je dan leest dat de Nederlandse overheid weer meer gaat afdragen aan Brussel. Dat er weer een, ja, een of andere boete is ofzo. En je moet niet kijken naar netto betalen of netto ontvangen of zo. Dat is niet de manier om daarnaar te kijken. Maar ondertussen worden wordt er 350.000 euro uit de wasdrommel gehaald. En die worden aan een Bulgarisch bouwbedrijf gegeven. En dat is dan, ja, dat is dan een veel betere besteding van het geld dan dat deze meneer zijn eigen geld had uitgegeven. Yeah. Je moet voor de gein eens even naar Google News gaan en dan Bulgarije en corruptie uh, intikken. Of uh, Bulgarije en subsidie. Ik bedoel, die krijgen allemaal dezelfde artikelen. Dat is gewoon een waslijst van uh, corruptiezak hier, corruptiezak daar en allemaal met EU-geld en subsidie. Maar die link zijn binnen World kwijt En ik las dat Google News het heel moeilijk gaat krijgen met de EU-linkbelasting. Dus de EU gaat een belasting op. In plaats van links te zetten. Ah. Uh, ja, dat zou Google nieuws wel eens de kop kunnen gaan kosten. Dus ik denk dat het heel goed geregeld is wat voor dingen je te lezen krijgt in de toekomst. Alleen uh, uh, gesubsidieerde links. Ja. Uh, uh, uh, uh. Tijd en voor zo'n blockchain. iedereen die, die uit de EU kan op een link klikken. Dus dat betekent dat net zoals die GDPR, dat ook al die Amerikaanse bedrijven allemaal uh, in de paniek schieten om aan de EU-wetgeving te voldoen. Omdat zij ook door de EU belast kunnen worden en ook. Als jij een fusie wilt doen tussen twee bedrijven, dan moet het ook goedgekeurd worden door alle regulatoren in de hele wereld. Dus uh, ja, anders gaat het niet door. Dus je bent, je bent te pakken door elke overheid ter wereld. Dus je moet aan alle wetgevingen voldoen. Als ze nou in Myanmar opeens een uh, rare belasting per letter doen op webartikelen. Ja, als iemand in Myanmar kan daarop klikken. En dan moet je aan de, heb je de Myanmarse wet overtreden. Dus moet je maar aan de eisen van Myanmar voldoen. Dan zal het in de praktijk zal het zo zijn dat alleen, uh, Mensen met een heel groot leger daar uh, ja, kracht achter kunnen zetten. Ik denk dat het dan, hoe uh, wordt het? Uh, de Tor-netwerk uh, Tor gaat het heel druk krijgen. En je gaat dan uh, op blockchain gebaseerde, decentrale zoekmachines krijgen of zoiets. Ja, maar daar zie je ook aan dat. Ik kwam natuurlijk uh, al met die gedecentraliseerde uh, zoekmachines uh, en, en, en crypto's. Dan zie je dat. Uh, laatst was er een. Uh, veroordeling van, uh, wij ook behandeld, geloof ik, van een gedecentraliseerde peer-to-peer -peer exchange. Iter. Ja, ja. Uh, ether ja, maar normal. daar was heel duidelijk wie de man, daar was, dat was vorige week, maar dat was heel duidelijk wie de man erachter was. Die ja, had maar het dat... gewoon niet moeten doen, weet je wel. Die ja, had gewoon daar... moeten zeggen van... Uh, ik, ik was het niet hoor, weet je wel? Nee, maar daarvan zie je de hele kracht van Satoshi uh, terug. Hè? Dat is natuurlijk wel heel, heel mooi, dat ze kunnen alles als een, een ICO gaan uh, ja, benoemen. En dan, dan gaan ze al die lui, zoals Vitalik, en die gaan ze ter verantwoording roepen. En die zeggen, ja, je hebt een uh, ongeoorloofde security uitgifte gedaan. En uh, ja, daarmee ben je strafbaar, bla bla bla. En dat is het hele mooie van Satoshi. Dat is, uh, ja, het is een anoniem figuur. En dat is dus de enige manier waarop je dit soort dingen in het leven kan roepen. Je moet een, uh, ja uit een anonieme mystieke hoek komt een peer-to-peer uh, -peer stuk software tevoorschijn niemand weet waar het vandaan komt en dan uh, kan je het uh, uh, Goed, Jack Wright doet dan allemaal rechtszaak om te bewijzen dat hij eerste <laughs> toch is maar, uh, <laughs> ja als hij dat ik weet, daar kan hij nog spijt van krijgen denk ik <laughs> uh, ik weet niet ik denk dat niemand ja. het op serieus neemt anders had hij al in de bak gezeten maar ja, maar ja goed um, dan gaan we even naar uh, ja, wat, wat, wat, wat er met de belastinggeld gedaan uh, er wordt naar Syrië gestuurd, naar uh, rebellen, en inmiddels zijn de, twee van de namen bekend. De rest is allemaal nog zwart uh, gemaakt, ja. Maar er is een wofzoek gedaan door trouw, had ik begrepen. En uit uh, de stukken die ze toegestuurd kregen, bleken, ja, hadden ze vergeten twee uh, zwart te maken. Letterlijk, met stift. Die vergeten. Uh, vergeten, ja, ik weet het niet. Maar. Misschien expres, maar... Eentje was al bekend, dat ze al achterhaald. En de andere, die wisten ze nog niet, maar... Het gaat om Jabat uh, al Shaniya En uh, nog eentje. <laughs> ja, uh, fijn dat dit eindelijk eens uh, naar buiten komt, hè? Zullen we maar zeggen. Uh -huh. Dat het niet meer ontkend kan worden. Het was in mijn ogen al wel een tijdje... ...bekend, maar bij het grote publiek nog niet echt. En nu kan het eigenlijk niet meer ontkend worden dat uh, de belasting gebruikt wordt voor het financieren van, uh, van terrorisme. Ja. Overigens, uh, op de foto zie je dat er ook een slayerconcert aankomt, hè? Ja, ja, hij doet echt zo uh, <laughs> heavy met teken. Ja. Ja. Nee, ja... Uh, het, uh, ik, ik zal een stukje uit het uh, artikel even doorlezen. De Nederlandse hulp aan Syrische opstandelingen was expliciet bedoeld voor de strijd. Zo valt op te maken uit documenten die zijn opgevraagd op de trouwe nieuwsuur. Dit staat in, schril contra in schril contrast met verklaringen van de minister Stef Blok in de Tweede Kamer. Waar hij stelde dat de hulp civiel van aard was. Dus er is nu... Uh, ja, voldoende bewijzen aangeleverd en dat wordt dan uh, vanuit een rapportage die aan de re Nederlandse regering gedaan is zijn foto's naar boven gekomen waarin te zien is dat het geld wat daar naartoe gestuurd is gebruikt wordt om munitie te kopen en er wordt dus een, uh, een auto volgeladen met kogels en uh, nou, dat is dus niet zo humanitair als uh, ons verteld werd ja, ja. Uh, er zijn natuurlijk binnen in Syrië uh, ja. een hoop uh, partijen die uh, uh, met elkaar strijden om de macht. Hè. Inmiddels is dat een stuk minder, sinds Trump aan de macht is uh, wordt het ISIS uh, behoorlijk uh, de kop ingedrukt. Uh, maar zeker in 2016, waar het artikel naar teruggrijpt, uh, was er gewoon nog een, een, een uh, echte oorlog aan de gang daar. Mm -hmm. Ja, en daar zat de hele wereld zich mee te bemoeien, uh, dus ook Nederland. Um, ja, Om op een bepaalde manier toch invloed daarop te kunnen uitoefenen, zijn er dus allerlei clubben in het leven geroepen. Waarvan dus een van de namen dat uh, Jabat al-Shamia is geweest. Uh, en nu blijkt dat, uh, ja, of is, nu is het duidelijk geworden dat daar dus gewoon uh, gevochten is met Nederlands geld. Terwijl dat door de minister uh, dat dus nog steeds ontkend wordt. Ja, ja dat moeten we ervan zeggen. Het, uh, het is. Uh, ja, het is gewoon weer eigenlijk waar je geld naartoe gaat, hè? Ja, het is ons altijd verteld dat, dat wij daar ook uh, in meedoen. Dus uh, maar dat vind ik ook altijd zo leuk aan het, de vredesmissie waar we... Ja, dat uh, is allemaal. Nou, leuk, waar allemaal Nederlandse, jongens, uh, allemaal Nederlandse jongens. Allemaal Nederlandse jongens. PTST krijgen, zeg maar. Ja, ja. En waar ze de rest het van hun leven mee gevolg. zitten, ja. Uiteindelijk is het gewoon oorlog voeren. En uh, uh, uh, het wordt natuurlijk voor de bühnen en de kranten. wordt het allemaal op een bepaalde manier verwoord. En dat gaat dus twee jaar goed. Want we zijn inmiddels in 2018. En nu pas wordt bekend dat. Maar ja. Stel ze nooit van tevoren. hè. Ook bij de verkiezingen wordt ook nooit gezegd van... Jongens, als je op ons stemt, dan weet je zeker dat jouw jongens straks... met posttraumatische wat het posttraumatische stressstoornis gaan zitten. Ja. Ja, ja. ja, PTSD is dan het Engels, hè. Stress die is. Ja, ja, ik bedoel, als, als mensen zelf hadden mogen kiezen wat ze met dat geld gedaan hadden... dan, dan, dan was het misschien eerder naar de arts zonder grenzen gegaan of zo. Of uh, weet je wel, iets humanitairs waarvan je weet dat het werkt, zeg maar. Hier is nog wel een leuk einde van een, een leuk uh, stukje in dit artikel. Opmerkelijk detail. De voertuigen werden op 9 februari van dit jaar aan Jabhat al Shamia geleverd. Dat is 18 dagen na de Turkse invasie van de Koerdische regio Afrin. Waaraan ook Jabhat al Shamia deelnam. Dat, dat is belangrijk omdat de Nederlandse regering in een vertrouwelijke brief aan de Kamer stelde... dat het op 22 januari, uh, dus dat is uh, twee weken eerder... Alle hulp had gestaakt aan groeperingen die betrokken waren bij de inval. Op 1 februari herhaalde toenmalig uh, minister uh, Albezelstra aan de Kamer... wanneer wij informatie hebben dat de groepering... die van Nederland een uh, niet-non-letale uh, hulp ontvangt... Dus niet-dodelijk hulp ontvangt... deelneemt aan de strijd in Afrin en aan Turkse zijdenstrijd... dan is dat in totale tegenstrijd met de uitgangspunten... en wordt die onmiddellijk gestopt. Ja. Nou, dus dat gaat eigenlijk... De woorden die dus toen gebruikt zijn gaan haaks in op de data die ja. tegelijkertijd werden uitgevoerd. En um, ja, het is... Uh, wat moeten we ervan zeggen? Wat moeten we ervan zeggen? Ik vind het positief dat het naar buiten komt. En, uh, het wordt vaak ontkend. Hè, en dan zeggen ze... Ja, nee, met het Nederlandse belastinggeld uh, hebben we zoveel mooie dingen. En er worden zoveel mooie dingen meegedaan. Maar... Helaas dus ook minder goede. En sowieso het belastinggeld in. Ja, ik denk eerder gewoon, uh, er worden gewoon alleen maar slechte dingen meegemaakt. Ja, precies. precies. Dat, datgene wat zich presenteert als goed, had veel beter kunnen zijn als het gewoon vrijwillig was geweest. En uh, dat de mensen zelf hadden kunnen kiezen wat er met het geld was gebeurd. Het is dus gewoon eigenlijk, uh, gewoon al, alles wat met belastinggeld gedaan wordt, is gewoon slecht. Ja, nou, ja. ik, uh, ik sluit me erbij aan. want Voor mij een ja. van de redenen. Ik, ik ben dus uh, nu hier in Servië een soort van ondergedoken. Omdat ik uh, begin van het jaar een, uh, een misser had. <laughs> in Liberland. Maar goed. Um, dat is een nog een ander verhaal. Ik heb altijd gezegd. Ik doe aan dit systeem niet mee. Want ik vind het buiten dat het onmenselijk is. Omdat iedereen als een nummer wordt uh, aanschouwd. Uh, ja. Worden er dingen van gefinancierd. Waar ik gewoon niet achter kan staan. En ja. dacht ik met name aan. ...niet alleen dit, maar uh, nou ja, oké, okay, laten we dus dit specifieke voorbeeld even aanhalen. Ik heb het altijd al gedacht dat het zo zou gaan... ...en dat met dat geld gewoon, uh, ja, wat hebben wij te zoeken in dat Syrië... Wat moet, ...waarom zouden wij daar iets over te zeggen moeten hebben... ...en dat is dan de internationale gemeenschap die dat aan ons vraagt... ...of wij ons daaraan mee willen doen... ...maar in die internationale gemeenschap zit nooit Rusland en zit nooit in China... He, en uh, ja. Ja. langzaam maar zeker, Johan, zal, zal duidelijk. zullen mensen steeds beter gaan begrijpen. dat uh, de media die hun voert met nieuwsberichten. in hun. He, oh, soms ook gewoon onbewust is van het nepnieuws wat ze deden. Omdat een minister van Nederland gewoon keihard liegt tegen ja. hun. Die zegt gewoon: het is niet zo. terwijl het precieze tegenovergestelde is. Ja, ja. ja het is. Um... Ja, god, wat kan ik er verder over zeggen? Ja, het is. Uh... Uh, ja, je ziet dat het, uh, sommige van die strijdgroepen waren door het OM als terroristisch bestempeld. En die krijgen dat tegelijkertijd geld. Dus het is ook uh, wat apart dat de ene tak van de overheid niet weet wat de andere doet soms. Behalve als het om geld binnengeraien gaat. Dan zijn ze allemaal in uh, grote harmonie bezig. Uh -uh. Maar uh, ja, Nederland heeft toch een tactische vesten geregeld. Dus uh, het, ja, het, het was bij Amerikanen ook al bekend. Het is natuurlijk nog een veel grotere overheid. En die, op een gegeven moment waren er in Syrië, waren dan... Uh, ...door het Pentagon gesteunde rebellen... ...aan het vechten met door de CIA gesteunde rebellen. <laughs> met, uh, <laughs> helemaal dat je belastinggeld goed besteed wordt. Uh, uh, uh, uh. Ja, en dan... Uh, ...met dit in onze gedachten gaan we dan naar het Europese leger. Het bruggetje is alweer gelegd. Ja, wat gaat die allemaal bekokstogen? Nou ja, ik vind het... Uh, de, de ...aanhef is ook alweer leuk bij dit... Uh, ...zonder Europese leger belanden op het bord van Poetin... <laughs> Ja, natuurlijk. Er kanttekening dat het een opinierend stuk in de Volkskrant is. Hè? Ja. Dus het systeem: de uh, uh, uh, uh, toon moet gezet worden. Ja. Ja. Poetin is, is een de schurk ja. en uh, we hebben een EU-leger nodig. Er over. is weinig waarde aan opinieerend stuk, want die zeggen, oh ja, ze drukken het wel af, ze zetten het er wel in. De, ja, dat is niet, dit net overal, dat is gewoon reclame. Ja, <laughs> ja dat is gewoon reclame voor het Europees leger. Uh, het, het, het is een uh, pseudoniem van mij, het is Joshua Lieverstroom. Oh, <laughs> <Ja>, die <inderdaad>. gast. <laughs> Ik vind het wel heel verdacht, deze auteur. Ja, ja het is natuurlijk... Denk ik dat uh, Trump zit er ook steeds op te hameren. Van de Europeanen moeten ook hun fair share betalen aan hun defensie. Want uh, en de Amerikanen, dat speelt natuurlijk goed bij de Amerikanen. Die zeggen dan, waarom moeten wij de defensie van Europa verdedigen? En ik vind dat altijd vies van, oké, okay, kap daar maar mee. Ik vind het al wel prima. Ik heb er niet zo'n uh, zo uh, angst om dat uh, Poetin mij op gaat eten. Dus, uh, maar ik denk dat, uh, dat de EU dit wel gaat gebruiken. Om te zeggen, nou ja, Amerika kunnen niet meer op, op meer vertrouwen sinds Trump. Dus... Uh, we moeten een Europees leger hebben. En dat is natuurlijk wel wat wij al tijden roepen hier, dat er gaat gebeuren. We hebben eerst een, een, een handelsunie. Dan denk je, oh, mag vrij handelen nodig. Breng maar binnen dat Trojaanse paard. En dan uh, zeggen ze, ja, maar dan moeten we ook wel gezamenlijke regels hebben. En uh, ja, die moeten ook wel uh, gezamenlijk afgedwongen worden. En uh, ja, we moeten ook wel gezamenlijke munten hebben. En ja, als mensen, als landen zich niet ja. houden aan de afspraken rond die munt, ja, dan moeten we dat toch ook af kunnen dwingen. Dus dan moeten we eigenlijk een uh, Europese politiemacht hebben en een Europees leger uh, om daar weer achter te staan. En uiteindelijk uh, is het het, het, het druk is steeds, falen leidt tot de volgende machtsvergroting. En alles gaat altijd mis. En omdat dan iedereen roept, nou, oh, dat had je van tevoren al kunnen zien dat dat mis zou gaan zonder... Uh, bankenunie, zonder Europese leger, zonder gezamenlijke munt, zonder uh, en dan begint de volgende stap, en dan gaat het ook weer mis, en dan moet er weer een nieuwe stap komen, en elke stap uh, gaat altijd mis, en wat er als oplossing nodig is, is om nog meer macht en geld aan dezelfde personen te geven die het de vorige keer ook hebben. Wat maar is de strekking van dit uh, artikel verder? Dat het dus nodig is dat we, uh, dat we een, uh, een, een een leger krijgen? Ja, diep in hun hart weten ze wel dat een Amerikaanse draai weg van Europa onafwendbaar is. En dan met de steeds agressiever opereringen in China en over kernwapens beschikkend Noord-Korea... is Amerika gedwongen de pretentie van een wereldwijde strategie op te geven. Beschikbare Amerikaanse aandacht en middelen zullen steeds meer worden geconcentreerd... op de strijd onder macht in de stille oceaan. Dus er zit een draai naar Azië in. Ja, Europa wordt irrelevant eigenlijk. Uh, en uh, ja, dan moet natuurlijk een krijgen een, een, een verzwakking van de NAVO samenwerkingsverband, en dan moet er een Europees leger komen. En wat ook wel grappig was, iemand postte dat op Facebook ook. Toen zag hij Juncker, de president van de EU. Die, die had dan twee <lacht> verschillende schoenen aan. Een bruine en een zwarte. hij dus liep een beetje als een soort iemand uit zo'n zo dementenbejaardenhuis. bejaardenhuis. liep hij een <lacht> beetje rond te schuiven rond zijn uh, gesprekgestoelte. En uh, ja, die had dan, uh, hij wilde wel een Europees leger hebben met het allerbeste wapentuig om uh, Europa te bestieren. Heerlijk, die gast. Nee, dat is echt leuk. In dat opzicht is het pleidooi van Merkel en Macron dus volkomen begrijpelijk. Want dat is het voorzetje. Merkel en Macron, die zeiden van het Europese leger nodig. En nou krijg je alle, alle slaven die dan daar intellectuele redenen voor gaan zinnen. Waarom dat nou allemaal zo. Uh, de huisfilosofen die zullen. die door de overheid betaald worden. die zeggen: Ja, dat hebben we inderdaad nodig. Dat hebben ze goed gezien. Daar moeten we naartoe. En uh, natuurlijk een verdere opheffing van de nationale soevereiniteit. en overdracht van verdere macht naar. Een hoog ja. niveau. Meer macht in de handen van minder mensen. Dat is altijd het idee van elke uh, oplossing. Of uh, elk probleem voor elke oplossing. Maar bij de Europese Unie is het zo. Dus dat uh, mensen eigenlijk beloond worden met falen. Maar is het tegenovergestelde eigenlijk ook uh, mogelijk? Van, uh, oh, als het goed werkt, dan, nou, dan doen we dat. In plaats van falen. Ik snap niet helemaal wat je... Dat, dat werkt niet. Dat is wat die so, uh, uh, Alinsky ook zegt. Die Paul Alinsky uh, is het geloof ik. Oké. Okay. Die zegt, uh, ja, als je meer macht krijgt door te falen, dan moet je gewoon falen. Ja, maar en, meer macht krijgen door te winnen. Nee, maar dat... Je krijgt niet meer macht door te winnen. Dat is wat hij beweert. En ik denk dat dat wel klopt. Ja, okay, okay. Ja, overheid, kijk, is in het bedrijfsleven is het zo. Dat als je wint. Dan krijg je meer klanten. En dan krijg je meer werknemers. En je krijgt meer kapitaal. En dan kan je nog beter producten maken. En nog meer. Ja maar uh, ik bedoel. Voor kap, kap, gewoon een kapitalistisch samenwerkingsverband. Van, uh, waar gewoon de beste boven uh, nou ja, drijven. Dat zou natuurlijk, ja. natuurlijk wel mooi zijn. Maar dat is niet waar de overheid op mikte. Nee. En, je ziet dat ja. wat de overheid macht geeft. Dat is inderdaad uh, falen. Elke, okay. uh, elke plan faalt weer. De, fa de, het, de mislukking zit al ingebakken. En als het dan faalt, dan, dan kan je zeggen, van nou, het is duidelijk dat we meer macht nodig hebben. En, ja, en dat bakken, is het ja. hele verhaal van de Salinsky. van de, ja. Je moet, als je meer macht krijgt door te falen, dan moet je gewoon falen. En als je meer macht krijgt door te verliezen en dan de verzetbeweging te leiden, dan moet je verliezen en de verzetbeweging leiden. Het gaat om de macht, het gaat niet om een doel bereiken. Het, het lijkt wel een beetje of die Salelenski gewoon een fucking communist was. Ja, dat was hij. <laughs> oh, hé, <hey>, dat verklaart. Kwartjes <laughs> <laughs> gevallen. <laughs> nee, dat wist ik al. Hij <laughs> ja, werkte vroeger bij de, de FBI of zo. Moet uh, ja, ik even kijken naar bio krijgen. Een kijk, het tijd ik die shit las. Maar, uh... En toch heeft hij, hij heeft ook door, dat uh, dan had hij dit, noemde hij als voorbeeld de Tennessee Valley Authority. En dat is dan iets wat heel erg, ja, een soort anarchistisch geleid werd. En de Arbe, tenminste op de linkse manier. Dus de arbeidersbewegingen, die hadden alles in handen. En de, ja, dat werd helemaal door de arbeider geleid. En, en dan uh, dat, Erkent hij ook dat jaren later dat, uh, dat het helemaal geco-opt is... en dat het helemaal gestrip-mined wordt daar. Er allemaal mijnen en de, de vakbondsleiders... die hebben allemaal dikke, die zitten dikke zakken te vullen... en die zijn voor de Vietnamoorlog enzovoort. Dus hij geeft wel toe dat dat, ja, dat, dat, uh, dat, dat, uh, dit, dat soort dingen gekaapt worden. Maar hij, hij is nog wel een beetje van de, van de oude linkse school... dus hij, hij heeft het ook over... Ja, uh, Verzet tegen politie en tegen de establishment. Maar hij ziet dan als establishment het kapitalisme. En daar moet je, je dan tegen verzetten. En de politie is dan hun gewapende arm. Uh -huh. Wel, ja, eh, socialisten, dat heeft eigenlijk alleen maar gezorgd dat er meer macht in de handen van de overheid komt. En ja, dat, uh, dat hou je nooit in de hand. Dus uh, ja, en, en je hoort dat soort linkse lui ook nooit als een overheid heel machtig wordt als waar linkse taal uitslaat. En dan zijn ze altijd heel teleurgesteld als het dan overgenomen wordt door rechtse mensen. Die dat dan, die mag gaan gebruiken. En andersom is dat ook zo nu. En dat, dat is eigenlijk ook het verhaal van, van dat, uh, het is natuurlijk zo dat, dat... Uh, de conservatieven hebben alle punten toegegeven, dus je hebt uh, aan de, aan de linkse, en daarom zijn de linkse mensen steeds verder in extremere hoekjes gaan zitten om nog een strijdgebied over te houden, waarmee ze hun achterban kunnen kapit, uh, mobiliseren. En dat is ook bij de welvaartsstaten. De welvaartsstaat is nou super groot geworden, dat is hun werk geworden, maar de, maar de, de, de rechterkant, die doet ook absoluut geen poging om uh, Medicare of uh, Medicaid of uh, Social Security terug te dringen ofzo, dat kunnen ze echt niet maken. Dan zijn ze ook weer, uh, er zijn veel mensen vanaf Geworden. Maar aan de rechterkant is het ook zo dat de rechterkant was natuurlijk altijd heel erg voor oorlog voeren en wereldpolitieman en leger en allerlei verreweg oorlogen voeren. En dat, dat is Obama heeft dat eigenlijk ook helemaal overgenomen. Dus ook daar is het wind uit de zeilen genomen. dat De, de linkerkant die heeft gewoon het hele militarisme overgenomen. En daarmee moeten ze aan de rechterkant ook steeds extremere dingen verzinnen om, om, uh, om de achterban gemobiliseerd te houden. Ik heb nog zitten kijken op de wieken wat, uh, wat Sal Linsky ook alweer was, uh, vroeger. Uh, hij was uh, criminoloog voor, uh, voor de overheid van uh, Illinois. Dat is zijn, okay. uh, ja, zijn, zijn achtergrond. Hmm. En voor de rest was hij gewoon een fucking uh, communist. En de mentor van, uh, van Hillary Clinton. Maar het is wel iemand die wel begrepen hoe dat werkt, psychologisch. Hoe je zo'n ja, zo beweging mobiliseert. Dat, dat, dat had hij wel goed door, denk ik. Ja, Daarvoor ja, is het wel interessant. Ja, het is een bekende, als je kijkt van wat, wat die, hoe hij wordt vermeld op de verschillende uh, wikis, uh, als een uh, community uh, organizer. nee hey, uh, Obama. Ja. Ja, ja, Obama komt ook uit die beweging. Dus, uh, het is in ieder geval een beweging die uiteindelijk door de democraten was uh, gekaapt eigenlijk of overgenomen. Ja. Ja, er staat ook hij is een liberal community organizer en rebel rouser in Chicago. En, en uh, Obama komt ook uit Chicago. is dus inderdaad uh, hetzelfde, hetzelfde uh, laag. Er zit wel een paar jaar tussen, want hij is in 72 overleden. Mm -hmm. Zij heeft nog net uh, Bill en Hillary kunnen inwijden in zijn uh, gedacht goed. En uh, ja, goed. Ja, uh, Obama, Obama, Obama, was, was, was, Obama zat er later in. Obama, Obama is een uh, ja, zijn, zijn stiefvader of zo, of iemand die uh, de beste vriend van zijn vader. Zij heeft natuurlijk in het boek herinneringen aan, aan mijn vader. Dat was ook een card-carrying communist. Hè? Dus uh, die zal uh, okay. zijn vader dat zal wel die, die mentor, zijn, uh, die mentor ja. van Obama, ja. Die zal ja. gewoon in hetzelfde, hetzelfde clubje hebben gezeten, denk ik zo. Uh -huh. Nee, dan komen we even bij, uh, ja, bij Elon Musk. Dat is een, een topman die bloot en dat heeft een staartje... Ja, want de NASA die begint zich te roeren. De ruimtevaartorganisatie zit ja, ja, het is het. Ja, Ruimtevaartorganisatie van de VS. De Amerikaanse uh, ESA, Europese Space Agency. Die maakt zich zorgen om het, uh, om, om Elon Musk. Uh. Elon Musk, voor degenen die het niet weten, die heeft ook een ruimtevaartprogramma. Dat is een ondernemer. En, uh, is, kennelijk valt er iets te halen daarbuiten. Allemaal rotsblokken die rondzu rondzuigen door, uh, door het oneindige. En, ja. Namelijk subsidies daar te halen, denk ik. Ja, ik denk dat het is inderdaad. Ja. Ja. Gaat Vandaar dat hij ook zo die blokken, denk ik. Vandaar dat hij ook uh, zo makkelijk een jointje erbij rookt. Ik hoor het trouwens. Ja, hij heeft het vanaf ja. dat, dat hij dan zeg maar dat ze daar, dat ze beginnen zich zorgen te maken, nu hij een jointje heeft gerookt bij de, bij de Joe Rogan show. Terwijl ja, het idee dat hij persoonlijk dat hele ruimtevaartuig ontwikkeld heeft, dat is natuurlijk belachelijk. Ja, ja. ja. dus. Uh, nou, het is hele, natuurlijk loopt dat waarschijnlijk hele, alleen maar in de weg. Dat, dat hele incident met dat jointje is natuurlijk erg in opspraak geraakt. Omdat hij uh, met uh, Tesla. Van de auto's, ja, Tesla. Daar werd over gezegd dat hij dat van de burgers wilde halen. En toen hij dat jointje opstak, toen klapte dus de koers van Tesla naar beneden. Puur en alleen omdat dat dan een slechte. was. kon deel heel goed kopen al die aandelen. En op, kon hij, op, ja, dus ja, de, ja. er werd toen allemaal gekeken van, want daarvoor had hij ook al getwitterd dat hij dat allemaal ging doen en zo, en of dat dat dan de koers niet zou beïnvloeden, dus dat was al een heel beladen iets en nu schijnt dus uh, het ook op aanleiding te zijn om zijn uh, SpaceX programma wat beter onder de loep te gaan nemen. Dus... Ja, hij is ook uh, aangeklaagd, hè? want hij heeft natuurlijk getweet dat, ja, precies, ja. Ja. dat hij, uh, de, hij ging het private uh, nemen. Dus dat betekent dat nu heeft het een heleboel aandeeltjes gewoon door kleine mensen op de beurs en zo. En hij zou dan uh, al die aandelen van de beurs afhalen en uh, aan privé aandeelhouders geven. Ja, maar dat was 420 dollar per aandeel. En dat was natuurlijk al grappig, 420. Dat, uh, dat had, al, had al iets van, hé, hey, wat, wat, wat rookte die toen hij dat zei? En hij zei ook dat de funding secured was. Dus hij had kopers ervoor. En uh, ja. ja, dat bleek helemaal niet het geval te zijn. En ook als het wel het geval was, je mag dat soort uitspraken helemaal niet doen als CEO. Dan moet je eerst aan de boord voorleggen. Dat zijn allemaal aandelengevoelige dingen. Ja, ja. Dus uh, ja, daar is je ook voor beboet. Die en, regels uh, zijn trouwens allemaal opgezet. Dan moet je even, voor de gij, moet je even even gaan googlen. Degene die die regels bedacht heeft. Dus uh, Joseph Kennedy, de vader van John F. Dat is de man die rijk geworden is met pump and dumps. Oké. Okay. Ja. Dat is een leuk maar <laughs> toen, toen was hij er zelf rijk mee geworden en toen dacht ik, nou moet ik even gaan. Vanzien. Hij werd de baas van de, de, de, de SEC, de, de eerste baas van de SSC, <laughs> De beurs waar komt in de VS. Uh, Joseph Kennedy? Ja. Oké. Okay. En die heeft ze geld nog verdiend met, uh, met bootlegging. Ja, hij bootlegging en pump-and-dumps. Hij, ja. hij is eigenlijk degene die de, de val de, van de aandelen veroorzaakt heeft. Hij heeft ze omhoog gelopen hypen... door uh, vriendjes te vragen van... hé, hey, laat de, de, hoe dat, de gewone arbeider ook mee uh, spelen in het spel. En hij ging het hypen in de media. Dus hij had al die connecties met de media. Dus hij ging het omhoog hypen. En uh, ja, op het hoogtepunt heeft hij alles zelf alles verkocht en uh, gecashed, zeg maar. En ja, dat was eigenlijk ook het moment... De hele beursverlaging. Ja. Dus ja, het goede moment, zeg maar. Dus de Roring Twenties heeft hij een beetje afgesloten. Dus nog een leuke film over... Over, over Joseph over Kennedy. ...Cennedy's. De Chapa Quick Dick. Chapa Quick Dick. Over die Teddy Kennedy, maar de Jozef speelt ook nog een beetje rol oh, en die zit in een rolstoel, maar... Uh, uh, maar dan zie je dat, ja... Uh, John was natuurlijk vermoord en dan gaat hij met die secretaresse in die auto. En eh, waarschijnlijk eh, had hij daarmee zitten vozen en hij was helemaal dronken en dan reed hij van een brug af. En toen, toen kwam de, klom hij uit zijn auto, maar hij liet dat ding gewoon wegzinken. En, en die, die vrouw die is daarin verdronken en die heeft toch geloof ik nog vijf uur lang uh, naar lucht lopen happen. En toen heeft hij pas negen uur later, heeft hij geloof ik de politie die pas bijgehaald. En uh, maar ja, ook helemaal geen moeite gedaan om haar nog uit te halen. En dat is toen een groot schandaal geworden, maar... Zoals gebruikelijk. Het zijn allemaal Teflon-lui. Dat is de langzittende senator geweest. Die is pas in, uh, zeven, uh 77-jarige leeftijd uh, in uh, zes plankjes de snaad uh, uitgedragen. En dat, uh, dat is uh, wel al uh, van van iemand die... kane stijl denk ik. <laughs> ja. dus dat is echt van dat je iedere dag opnieuw wordt. Hij moet weer naar het graf gedragen. En denk, is hij nog steeds niet in het graf? Dat is met mell weet je wel? Oh, ja, ja. Uh, bijna zo'n zo zo zo zo zo walking aan, ja. dead, ja. <laughs> <laughs> nou ja, het, het blijkt wel dat het een ontzettende foute verhuur was die. <laughs> Je, uh, allemaal. En, op, en, en ook een beetje dom denk ik. Ver, zijn vader die vond ook maar uh, ja, eigenlijk een beetje de minste zoon. Maar die had natuurlijk enorm de neiging om zichzelf te gaan bewijzen. Maar, maar hij, hij schat andere mensen ook een beetje te dom in. Dus in die film, het is wel een beetje spoiler, spoiler alert. Maar dan gaat hij een uh, neckbrace omdoen. Um alsof hij zelf ook gewond was geraakt. Dan dus nou, zijn ja. ze adviseurs al van ja, uh, ja maar dat is een beetje op sympathiek te werken. Ja, op zich wel een leuk idee natuurlijk. Maar dan moet je het ook wel helemaal goed uitvoeren. En deze vent die Ted Kennedy stond tot op een begrafenis en dan keek hij achter ...om te, te zien wie er achterom stond. Maar ja, dat kan natuurlijk niet als je een nekbrace draait. Dan moet, moet je het wel helemaal, uh, helemaal compleet uh, ja, goed doen. Het spelen, ja. Ja. Maar het, het maakt allemaal niet uit. Mensen die uh, als een bekend gezicht zien... dat stemmen ze hem toch wel erin. Ook of hij nou iemand vermoord heeft of niet. Uh. Waarschijnlijk ook alle feministen... ...die vonden het ook allemaal prima... ...dat die, uh, deze vrouw zo... Uh, op de bodem van de zee heeft gelegd. Nee, die, uh, die Cortes... Uh, God, Rittenberg ook weer. een Spaanse wijf... Oca ja, die uh, maakt niet uit wat ze zegt. Uh, gewoon intelligente intelligent mens. Die ziet gewoon dat wijven is gewoon oerdom. dom. En toch. <laughs> ik durf te ja. wedden dat het gewoon de president voor. Me. <laughs> ja, ja. Nou, nou, weet, wel, weet ja. je wel. <laughs> Kijk, ik las er, ergens iemand die zei. Van, ze kon niet de drie branches van government noemen. Nou, vind ik dat op zich wel een plus. Want uh, als je zegt van. Nou, het is eigenlijk toch allemaal één pot nat maar ja. dat, dat zal al niet haar mening geweest zijn en, uh, en dan, uh, three, dan Three houses of government <laughs> the, yeah, en dan de presidency en dan zeggen mensen ja zij ondermijnt de geloofwaardigheid van de democraten dat is, de, de gaat afbreuk doen aan de zaak maar ik denk dat dat niet het geval is je kan niet zo dom zijn dat, dat je op domheid daar niet naar boven komt rollen zeg maar. je hebt ook die uh, Maxine Waters die is gewoon uh, die heeft echt een IQ van 70 ofzo ik eh, bedoel, die wordt er ook steeds weer teruggestemd. Uh, nee, je moet gewoon roepen dat die andere racisten zijn en misogynists en, uh, en haters en dark. En nou ja, dan ben je gewoon... Uh, ja, dat is... Uh... Hey, uh, overigens wordt in dit artikel van Elon Musk, zitten we daar nog, hè? Ja, ja, ja officieel wordt wel. Ook hele, wordt ook Boeing uh, uh, genoemd, maar heeft hij daar ook iets mee te maken? Ja, is concurrent. Oh, oké, okay, dus dan doen ze ook de concurrenten aanpakken als ze, als ze voor hem gaan. Ja, voor de vormen, die zit al zo, die zit al tot de endeldorm in de overheid. Uh, ja, okay. het, uh, ik ja. toch zou zeggen, als je high wil gaan met zo'n raket, dan is iemand die uh, een joint rookt is dus, en uh, dan lijkt me prima daarvoor. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Ja. En toch denk ja. ik nog dat hij waarschijnlijk nog een betere ruimtevaartuig kan neerzetten dan die uh, space shuttles van, uh, die exploderen en uh, van NASA zelf. Want uh, ja, Bollinger heeft het ook wel eens gezegd van... In het begin van zo'n organisatie als NASA, die huren dan ingenieurs die nog in de vrije markt zijn opgeleid en getucht door de markt. Dus die moeten wel goede kwaliteit afleveren, anders dan worden ze er ja, worden ze afgerekend door klanten. Als die dan door NASA gehuurd worden, dan komen ze in het begin nog goede producten uit. Maar het wordt steeds meer een ambtenarenorganisatie. En steeds bureaucratischer en producten worden ook steeds slechter. En dat zie je natuurlijk al eerder behandeld. Ook dat die vliegdekschepen die niet kunnen varen en niet teruggesleept moeten worden. En vliegdekschepen zonder lift voor de bommen. En zo worden er een heleboel van die enorme grote projecten waar gigantische fouten in zitten. Het komt gewoon al wel dat steeds meer vriendjespolitiek en nepotisme en bureaucratie wordt. En steeds minder gaat om goede producten afleveren. Ja, leveren. Dus ik denk dat, ja, omdat hij nog, wel, nog een, ja, het is nog een, min of meer een commercieel bedrijf, dat, dat hij toch nog wel wat beters kan afleveren dan NASA zelf. En je ziet dat ook bijvoorbeeld bij ESA, die, die ontwikkelen zelf geen dingen, die schrijven alleen maar tenders uit van, nou, we hebben zoveel geld voor dit project en wie wil dat maken? En dat zijn de commerciële bedrijven die het allemaal moeten maken. Ja, en dan komen we bij Pentagon. Ja, van gesproken, wat je eerder over had. Pentagon fails its first ever audit, officials say maar het is in ieder geval bekend, het was natuurlijk bekend dat voor 9-11 vlak daarvoor dat, uh, dat er zoveel trillion dollar miste in het pentagon. En ja, ja niemand gaat daar wat aan doen, want zij hebben alle wapens. Dus uh, ja, dan hebben ze dan een uh, audit gehad en die, die was uh, een mislukking. Dus, uh, maar ja. dat hadden ze ook verwacht, hè. dat lag binnen de lijn van verwachtingen. Ja, zij, zij staat er ja, en ik denk niet dat daar wat aan gaat veranderen. Dat soort, dat heeft Ron Paul al een keer gezegd, dat soort empires die komen alleen tot een einde. Niet omdat mensen tot inzicht komen van, uh, waar zijn we nou mee bezig en we, we werken ons de grond in. Maar net als de Sovjet-Unie, het gaat pas onderuit als het gewoon helemaal fiet is. Als uh, elke dollar die ze drukken gelijk de helft minder waard wordt. En ja, dat. Uh, als ze niet meer kunnen lenen, niet meer kunnen belasten en niet meer geld kunnen drukken, dan, dan wordt het pas ontmanteld, maar niet tevoren. kunnen je toch nog een uh, Noord-Koreaanse stijl gaan? Ja, nee, die uh, kan nog steeds het uh, overeind houden door te belasten. Nee, die belasten niks, want niemand verdient wat. Nee, ze belasten alles, omdat ze gewoon volledig eigendom zijn van de productie van ja, alle onderdanen. Ja, goed, maar het is een grote uh, slavenfarm. Nou, nou ja, zover kan het nog gaan, maar het is natuurlijk wel zo dat over het algemeen kan je daar niet zo heel productief een leger mee neerzetten. Net zoals, ja, slavernij is gewoon geen productieve manier om dingen te produceren. Uh -uh. Want je krijgt er, ja, domme, volgzame mensen heb je, heb je nodig om, om dat voor te zetten. En die gaan geen grote uitvindingen doen. Uh -uh. Dus, uh, nee, ik denk dat, uh, ja, ik weet niet hoe lang dat allemaal nog door kan gaan. Maar, ja, bij de Sovjet-Unie was natuurlijk ook een keer afgelopen. Meneer uh, Shenanigan, die zegt dat, uh, Areas the Pentagon must improve upon based, based on the audit results include compliance with cybersecurity policies and improving inventory accuracy. <laughs> dus, uh, ja, dat gaat natuurlijk dat advies wat gewoon uh, in de wind gepist gaat worden. We failed the audit, but we never expected to pass it, Deputy Secretary of Defense Patrick Shanahan. shenanigan. It's not shenanigan, but it's <laughs> very close, told reporters, <laughs> adding that the findings showing the need for greater discipline in financial matters <laughs> within <laughs> the <laughs> Pentagon. It was een audit van a 2.7 trillion dollar organization. So the fact that we did, do, did the audit is substantial. <laughs> het feit dat we het überhaupt deden is al wel heel belangrijk. Ja, een heleboel van die dingen zijn ook off-budget in Amerika. Nou, hè? Dus je, je hebt, ja, je hebt een, een budget. De overheid heeft een budget. Maar als er dan bijvoorbeeld een grote bosbrand is. of een uh, tornado. dan zegt ze ja, je moet er wel uh, inspringen met extra geld. Maar dit stoppen we niet in het budget, want het is een eenmalig iets. Dus dan lijkt het ook altijd dat aan het eind. Dat ze een tekort hebben van X, maar dat de staatsschuld met 2X is opgelopen. Maar dat, dat, eigenlijk het tekort is natuurlijk 2X. Maar dan zeggen ze, ja, die X, dat is het echte tekort. En die, die andere X die er bovenop komt, dat zijn allemaal eenmalig dingen. Zoals, uh, ja, X of God van, uh, ja, een grote bosbranden en tornado's. En uh, die moet je eigenlijk niet meerekenen. Maar ja, het is toch wel een geld dat ze moeten lenen. Of moeten bijdrukken. Of moeten van de centrale bank lenen, zeg maar. Ja, komen we bij het laatste bericht. Uh, Facebook, politie, daar hebben we allemaal wel inmiddels mee uh, te maken gehad. Uh, Mark Zuckerberg, die is. Uh, ja, ik zie hem hier heel gezellig uh, op het terrasje zitten met uh, Emmanuel Macron. Is de president van. Of de premier, wat is het? President. President. president, ja, de president van uh, Frankrijk. Ja, je hebt een premier en een president daar, hè? Ja, denk uh, ik wel. Ja. Uh, uh. In ieder geval... Uh... Premier hoor je nooit zoveel. Maar ik zou ook niet weten wie ja, het is. Of het was andersom. De premier en de president, daar hoor je niet zoveel van. Maar goed, ja, uh, Franse politiek weet ik ook niet zoveel van. Maar in ieder geval, uh, ze zitten gezellig met elkaar te best. Hè? En dat gaat eigenlijk, uh, ja, wat er hier geslacht over wordt, dat zie je niet op de foto. Maar dat is uh, de vrijheid van de Fransen. Ja. En die ligt al onder druk, want er zijn ook complete oorlogslagvelden uh, gaan in Frankrijk... vanwege de benzinebelasting. Ja, uh, dus, uh, ja dan no. moet er, even, er moet even wat aan de propaganda bij gespijkerd worden om de bevolking weer in, in het, uh, het, uh, het gelid te krijgen. Ja, mijn oude radiobaas, toen dit, dit programma begon, dat was uh, op, uh, tenminste het oude programma was nog op uh, Brandingai TV, maar het, is, het heeft toen een nieuw leven uh, ingeblazen gekregen op uh, Revolution FM. En die baas, uh, Yuri, die is inmiddels overleden, maar die woonde dus in Parijs. En die, uh, ja, die had toen al, en dan hebben we het over, uh, volgens mij vijf jaar geleden toen we begonnen, die voelde toen al de hete adem van de Franse overheid in de nek... Oh. Hè, als het ging om internetvrijheid. Dus toen al, vijf jaar geleden, was, het, uh, was de vrijheid op internet in Frankrijk al uh, niet zo vrij. Dus het wordt nog erger ingeperkt. Dus Frankrijk is nog een graadje lager qua internetvrijheid dan Nederland. Ja, maar jij ziet dat verkeerd, uh, Johan, want dit uh, is part of a corporation... ...om uh, hate speech te bestrijden. Ja, dat is een beperking <laughs> van vrijheid. Uh, ja, dat is gewoon een beperking van vrijheid. Hey, jij ben, uh, ben jij soms voor hate, joh? <laughs> ja, ja, zo brengen ze het natuurlijk. Uh, ja. ja, Frankrijk is een beetje een apart land... ...in de zin dat, dat je hebt het idee... ...dat een enorme statistische bende is daar. Met, uh, ja, de, de, als jij een toilet zelf wil repareren... ...dan mag dat al niet. Dan, dan moet je door een uh, gelicenseerde vakman laten doen... En, als je dat niet doet, dan kunnen je buren je aangeven. En dan moet je een enorme boete betalen. Maar... Ja. En de Uber, uh, er wordt ook gewoon uh, in brand gestoken. Maar bij de Fransen zit er ook al zo'n soort grens. Dat als je te ver gaat, <lacht> dan, uh, dan uh, gaat je over op het hakblok. En dat is, uh, ja, ik heb het idee dat er ergens toch nog wel iets schuilt van, de, van verzet. Van de, ja, tot hier verder pikken we het niet meer. Bij Amerikaanse overigens heb ik dat ook het idee. Je weet nooit in hoeverre dat dan ondermijnd is. Met de acties van ondermijning. Maar. Ja, het is... Uh, Frankrijk zit ook raar in elkaar. De vakbond is geen presentatie van de arbeider. Je, je hebt de vakbond ja. en uh, de, wel, de arbeider zit daar helemaal los van. dus net als in Nederland eigenlijk. De FNV heeft ook bijna geen achterban. Maar het is... Ze uh, zijn oppermachtig. Uh, vanwege... Uh, ja, Frankrijk hebben ze een eigen poldermodel. Dat zal wel een andere naam hebben. Maar er zit bijna niemand bij de vakbond. Dat, uh, dat heb ik van, van hem gehoord. Van die... Uh, van de baas van de revolutie. Hmm ja In Amerika heb je natuurlijk ook dat, uh, heb je van die right to work state en um, ja, right not to work of zoiets. En dat het dat ja. verschil is of je verplicht lid moet worden van een vakbond. Maar als je natuurlijk een verplicht lidmaatschap hebt van een vakbond, dan weet je eigenlijk helemaal niet wat de draagkracht van die vakbond is. Ja. Want ja, mensen zijn toch verplicht lid, verplicht lid van. En uh, als ze dat niet willen, moeten ze helemaal naar een andere staat verhuizen. ja. Dit is ook een mooie uitspraak. The best way to ensure that any regulation is smart and works, en je moet smart regulation hebben dus, en dat uh, klinkt goed, smart, and works for people, klinkt ook goed, is by government. Dus de beste manier om slimme regulering te hebben die voor mensen werkt is om het via overheden te doen. Regulators and businesses working together. To learn from each other. Dus uh, de, ja, de, gewone, de bevolking zit daar helemaal niet in. Dus governments, regulators and businesses ja. working together. Dan, de, dan krijg je het, het beste uh, regulering voor die uh, smart is en works for people. Maar ik zou zeggen, people zitten daar juist niet in. Dus uh, de enige waar die niet voor gaat werken is voor people. Maar wel voor governments, regulators and businesses. Ja, ah, ik denk wel dat... Dat, ja, dit soort dingen, daar gaat Facebook gewoon op verliezen. Want op een gegeven moment ja. gaan mensen aanvoelen: van ja, het is allemaal native ad en het is allemaal propaganda. En, en je krijgt een paar echo chambers. En ja, mensen gaan gewoon een andere platform opzoeken. En daar bestaat de markt voor, dus die gaat er komen ook. Ja, ja, dat ja. moet dan door een of andere anonieme Satoshi komen. Die mysterieuze figuur die opeens nergens meer te vinden is, maar die dat dan wel. Emmanuel eh, Goldstein of zo. <laughs> ja. Ja, die kunnen ze dan demoniseren wat ze willen. Maar ja, ze kunnen hem nergens vinden. En... de Tor kon je ook niet downloaden in Frankrijk, hè? In Nederland kan je Tor uh, gewoon met Een Tor browser? Ja, nee, gewoon de Tor browser. Ja, maar via een VPN heb je wel dan. Nee, maar oh, dat weet ik niet. Volgens mij zal VPN ook wel verboden in Frankrijk of zo. Uh, nou, zo dat zo lijkt me verkeerd. Dat is heel moeilijk. Want in ja. China hebben ze dat wel gedaan. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven die VPN gebruiken. Als ik thuis wil werken, dan moet ik ook over een VPN inloggen. Omdat. Een bedrijf die heeft wel heel veel baat bij, bij uh, privacy. Dus ja, als ze VPN's helemaal afschaffen. dan. Uh, maar in China hebben we een of andere middenweg gevonden. dat je dan wel een VPN voor bedrijf mag hebben. maar dat je privé niet mag. Dan, ja. je, mag overheid... niet aanbieden, je mag geen VPN aanbieden in, uh, in China, dacht ik. Oké, okay, de overheid die geeft die VPN of zo. Ja, en ze, ja, overheidsgereguleerde bedrijven. En wat ze ook doen geloof ik, ze hebben een hele leger van Chinezen die al die VPN IP-adressen in een lijst onderbrengen. Dus als jij dan via een bekende VPN-provider uh, in Zweden naar buiten komt, dan is dat nummer, uh, dat IP-adres ook geblacklist. Maar neem aan dat je dan wel buitenlandse site kan, uh, kan bekijken. Maar misschien maar je wel je... niet naar die VPN, naar dat die, die VPN -input adres dat is al geblokt misschien. Ja. Dan kan je niet eens contact leggen daarmee. Ik gebruik tegenwoordig dan Brave. Ben ik nou een beetje mee aan het experimenteren. Dus uh, de Brave Browser, ik weet niet of je ervan gehoord hebt. Nee, die ja. ken ik niet. Oké. Ja, okay. ja de Braves komt van BAT. Dat dus, uh, uh, is een crypto. Uh, basic uh, attention ik wilde, token. <laughs> ik wilde net gaan vragen. He, hebben ze ook een muntje? Ja, ja. ja een basic attention token. Die staat al redelijk hoog in de, in de, in de lijst van de cryptos. Ja, BAT is wel een bekende. Die ja, bestaat ja, ja. nu in een jaar of drie, denk ik. Ja, en uh, dit is een van de gevolgen van BAT. Uh, een token. die is, uh, En de, de man die het uh, bedacht heeft, is niet de min. He? Dat is de man die ook Javascript uh, bedacht heeft en uh, die ook uh, meegeholpen heeft aan Mozilla, de, de, de browser. Dus uh, het is niet de minste. Het is uh, best wel een man die uh, streep verdiend heeft op het internet. En die is nou met deze browser gekomen. En er zit ook een toren uh, variant in uh, ontwikkeld. En je bent uh, niet automatisch anoniem, wel misschien voor advertenties. Maar um, nou, hij is wel een regeling met uh, advertenties. En dat is dan, uh, wordt dan door dat basic attention token uh, gedaan. Dus als je die browser download, krijg je uh, sowieso iedere maand 25 wat in je wallet gestort. Maar dat is ook deels bedoeld om je de, de advertenties die geblokt worden mee af te betalen. Dus die degene die advertenties die je niet ziet, die krijgen dan wel een soort van vergoeding. En maar er zit ook een, tor, uh, een soort Thor-browser in, maar die moet je apart opstarten. Dus die zit, die zit dan moet je in de, de rechterbovenhoek moet je even klikken en dan kan je zo die uh, ja die browser, de tor browser, uh, openen. En uh, ja, dus, dus, hij werkt best wel soepel. Je kan alles importeren van je Mozilla, Netscape... hoor dat? ik gewoon Netscape zetten, maar dat is een tijdje geleden. <laughs> uh, Chrome en uh, Internet Explorer en Opera. Daar kan je alles van, uh, al je gegevens van overzetten naar die browser. En als je het... Ik, ik ga even een link plaatsen op Vrijd Radio. Op de website en op de... de, de de andere pagina die we hebben bij uh, Steemit. en op Vrijspreker. Ga ik een link openen als je daarop klikt en je installeert die browser, dan uh, verdienen wij er ook nog aan. Dan kunnen we misschien nog een uh, betere microfoon kopen voor Joshi of zo. <laughs> <laughs> te... Ik heb speciaal voor jou een nieuwe gekocht. Ja, ja, ja. een grapje, jongen. En um, <laughs> we investeren het in het programma, dat sowieso. Dus uh, ja. En. Wat we er nog meer mee kunnen doen is, uh, wat je er nog meer kan doen, is je kan ook nog uh, die 25 bad gewoon overmaken naar Vrij de Radio die je krijgt. Je kan oneindig veel accounts aanmaken. Maar ik, ik... Ik, ik, heb nog, ik ben er zelf mee aan het experimenteren. Dus ik weet niet of, uh, of dat ook allemaal overgemaakt gaat worden. Want ze hebben wel een soort uh, programma. En ik weet nog niet hoe dat uh, werkt. En, uh, ze hebben een soort geautomatiseerd controlesysteem. Om te, om te kijken of je, of je niet uh, de boel loopt te fucken. Dat er wel echte mensen achter zitten en geen computers. Dus, uh, maar je kan in ieder geval, uh, als je een tijdje mee gewerkt hebt. Kun je gewoon uh, radio uh, ook wat bad overmaken. Dus die, die dat is die. Ik kan ook per account. Ja, kan ook ja, als je alles overmaakt. Maar dat hangt vanaf de huidige koers, hè? Ja, dat is op, de, op het moment van nu, inderdaad. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Dus je, je, je kan het overmaken, het duurt 30 dagen voor de verifiëring. En ik eh, gebruik er nu een paar weken, dus uh, nog, geen, uh, nog geen 30 dagen. Dus ik weet niet. Uh, ik heb tot nu toe nog niks in mijn dingen ontvangen, in mijn, in mijn wallet. Ik ben uh, in het inmiddels een aangemeld, een aangemeld publisher. Het is wel zo, die 25 bot die je krijgt, die kan je niet overmaken naar een andere, uh, andere rekening. Hè? Die kan je alleen maar geven aan uh, door de brave erkende publishers. En ik ben een erkende publisher. Ja, dus bij deze... Maar je kan het ook aan... Uh, ik heb, ik heb trouwens nog niet gekeken welke libertariërs dat zijn. Maar dan moet je maar even kijken. Als je dan op, de, op je badwallet klikt en je bent op een website... dan kan je zien of het een uh, erkende publisher is. En dan kan je geld overmaken. Bijvoorbeeld uh, als je ziet dat Larkin Rose of Adam uh, Kokesh... of uh, noem eens even iemand. Sylvana Simons... <laughs> ja, ja, ja, ja. Als die een erkende uh, uh, bad is, dan, uh, nou, ja, dan kan je daar geld naar overmaken ja. Dus, uh, nou ja, goed. Ik zal eens naar kijken. Ja, uh, en jij, ja, jij, ja, ja, ja, publiceert ook. Dus je kan schulden, kan je ook aanmelden, hè? Ja. Ja, schulden ja, de g. Ik, ach, ja, jongens. Dan kan je ook een beetje de doeken ontvangen, jongen. Ik zal eens kijken of ik er, mee, uh, of ik er iets mee ga doen. Hmm. Ja. Dus, uh, je publiceert. Het, uh... je, je moet, ja, je moet altijd wel weer iets om te publiceren hebben. Hè. Ik heb nou mijn, mijn zegje wel weer gedaan. Tenminste, ja, het is, een, het is een doorlopend verhaal natuurlijk. Maar dat is altijd met, uh, met crypto geld zo lastig om, om de aandacht erbij te houden. Want eigenlijk gebeurt er, ja vrij weinig. Hè. Het, het, het, het bestaat en als je dat eenmaal weet, als je de, de basis van het cryptogeld eenmaal kent, wat moet er dan op een gegeven moment iedere dag nog over gezegd worden? Er is af en toe natuurlijk weer een vork en dat is allemaal het maakt het zo, interessant. Maar. Dan moet je even kijken moet je even naar Google gaan. Tip je in, how to write a soap? Ja, tu, ik, tu, ik snap het. Alleen bijvoorbeeld, <laughs> ik... ik, ik Al een keer uh, eindigen met een cliffhanger. CR wordt doodgeschoten of zo. Weet je wel... Uh. Ja. Ik besteed zelf af en toe best wel, of, ik besteed best wel wat tijd aan uh, het kijken van streams uh, op Twitch. En dan vind ik het altijd leuk om bijvoorbeeld een Lex Veldhuis, ik weet niet of jullie die kennen, nee. pokerspe pokerspeler. Voor hem is het natuurlijk heel makkelijk om content te genereren, want hij gaat gewoon pokeren. En ondertussen klets hij uh, aan elkaar wat de mensen willen horen. En ik zat er ook wel eens over te denken van, goh, ik zou ook wel iets... Kunnen streamen, weet je wel dat je elke dag een uurtje live gaat. Ja. Alleen, wat, moet je, wat waar moet je het over hebben in de cryptowereld? Want het is zo specifiek technisch dat er dus maar zo'n kleine groep mensen is. het is spannend, gewoon in... uh, Google gewoon naar How to Write a Soap. Als je naar Bot and Beautiful kijkt, er gebeurt gewoon geen fuck. Dus, ja, er gebeurt wel een fuck. Uh, iedere keer neuk ook weer iemand anders. En uh, ja, daar gaat de hele soap omheen. En het eindigt iedere keer met een cliffhanger. Door ze weer naar de volgende aflevering gaan kijken, die gewoon eigenlijk exact hetzelfde is als de vorige. Er gebeurt gewoon geen fuck. Ja, er wordt een beetje geneukt en nou ja, het eindigt met de cliffhanger. En zo kan je dat iedere keer herhalen. En dan kijk je gewoon wat, wat is het nieuws. En dat verwerk je erin. Maar wat wil ja. je Joshi nou aanbevelen? Dat hij. Het wordt elke dag <laughs> nog leuker. <dat> <laughs> ja. Nou ja, Maar je kan ook gewoon. Uh, eigenlijk gewoon een nietszeggende gebeurtenis hebt. En uh, nou ja, die, die helemaal je op. En uh, het eind komt de cliffhanger. En dan heb je gewoon content. Ja, oké. Okay, en jij bent over... zelfs de soap opera. Ja, uh, uh, uh, maar. Nou, je ik zou... durf te wedden dat je spannender bent dan Bold and the Beautiful. <laughs> ja. Ja. Er zijn toch een heleboel shows over crypto. Alleen de ja, meeste zijn ja, allemaal ja, van die uh, ja. TA-figuren die uh, zeggen van... nou, uh, ik zie een uh, Flying ja. Left Handle en uh, ik zou zeggen kopen. Uh, ja. Maar ik geef geen financieel advies, want dan krijg ik de overheid op mijn dak. Ja. Ja. ja, ik vind met die technische analyses omtrent crypto... vind ik altijd zo grappig. Wat... Ik, ik vind de technische analyse op crypto... Kun je op die, die manier niet, ja, je, tuurlijk kun je het toepassen, alleen het is zo nieuw en het is zo anders dan wat we kennen. Is nou, de technische analyse bestaat uh, bijna letterlijk 100 jaar. Dus in de Roaring Twenties uh, toen uh, het een beetje ontwikkeld. De, de, de man die het bedacht, die, die, die ging uit van de massa, de massa psychologie, dat is een boekhouder die het bedacht. Die man, ja, dat was een, een van de boekhouders die had zo vaak naar koersen lopen kijken, dat hij dacht van, hé, hey, er zitten parallellen in. En die heeft toen, die, dat was de meneer Elliot, en die heeft toen een uh, boek daarover geschreven. En daar zijn al die, uh, die technische analyses op gebaseerd. Maar, maar het, het is, is geen uh, bewijs dat het ook werkt. Nee, nee, nee. Nou, nee het maar is maar dit, meer als als je, een zelfvervelend professie, hè. Ho ho ho. ho, ho, ho. Het is geen voorspelling. Het is een uitleg van wat, wat er gebeurd er is. Het is een uitleg van wat er gebeurd is. Wat, wat jij hebt zien gebeuren. En waar het waarschijnlijk naartoe kan leiden. Maar als jij als je zegt dit is geen voorspelling is. Dan, dan uh, nee. ben ik gelijk al niet meer geïnteresseerd. Het enige wat ik tot nu toe eigenlijk al goed vind werken. Dit is als, als iedereen om je heen helemaal uh, wild ergens van is. En denkt dat de bomen tot aan de hemel groeien. En er komt geen einde aan. Je moet al je geld erin stoppen. En nog dan geld bij je tante. Ja. Om erbij te stoppen. Dan gaat het altijd omlaag. En als iedereen nou, dat iedereen zegt: dat dan begrijp ouder... jij, dat begrijp jij massapsychologie? En uh, als het, uh, het andersom ook. Alleen andersom: het koopmoment is wat moeilijker. Omdat het meestal is wanneer niemand het over heeft. Of mensen heel negatief zijn, inderdaad. Ja, maar er zijn een aantal dingen waar je naar kan kijken, naar volume, weet je wel, en naar... Uh... Ja, maar je kan 26.000 indicatoren erbij halen, maar het geeft volgens mij meer het gevoel van een valse zekerheid, van dat het een wetenschap is, terwijl het eigenlijk gewoon geen wetenschap is. Nee, ja, het is geen wetenschap, het is, is ja. massapsychologie. Maar de termen, is termen... geen wetenschap. Ja, maar de terminologie die erbij gebruikt wordt, dat is wel heel vaak technische analyse. Het wordt technisch gemaakt. Het wordt, uh, ja, ja, ja. Uh, het wordt een, een air omgehangen van een soort wetenschappelijkheid. En volgens mij geeft het je dat een vals vertrouwen in de betrouwbaarheid. En dan zet je misschien te veel geld in op dingen, op, op iets wat niet zo betrouwbaar is als het lijkt. Dat veroorzaakt de massapsychologie. Al die mensen die denken van hey, het is een wetenschap, terwijl het niet is, die, die gooien er geld in. En degene die het doorhebben van hé, hey, wacht eens even, het is geen wetenschap. Maar al die cirkels die denken dat het een wetenschap is, die gooien er geld in. En wij weten echt hoe het, hoe het spel werkt. Wij zijn degene geen in kistje. Maar goed, uh, met deze gedachten sluiten we dan deze uitzending af. Ik, ik wil iedereen uh, danken die meegedaan heeft aan deze uitzending. En uh, uiteraard ook de luisteraars danken voor het luisteren aan deze uitzending. Uiteraard zijn we volgende week weer. En uh, ja, ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. Ja. Yes. Een succes als je bitcoins hebt, uh, <laughs> je hollt en gewoon yeah. uh, blijven hollen, zou ik zeggen. Houd het nog maar een paar jaar vol. <laughs> 2020 <laughs> of zo. Ja, joh. Ja, ja, uiteindelijk wat, dat, wordt het geld zo waardeloos dat het wel weer een nieuw high maakt. Ja, veel, denk ik zo. Wat denk je van pensioen, joh? Ik bedoel, dat hou je toch al heel lang vast, terwijl je weet dat het alleen maar minder waard wordt. Bij bitcoin kan er nog omhoog gaan. Maar ja, goed, ik ga even de recordknop opzoeken. Dat wordt altijd weer een hele klus. Waar heb ik die recordknop? Ja, daar is hij. Hoppakee. Skype. Doe eens wat ik zeg. Fucking shit. Ja, leuk uitknippen allemaal. Nee, laat gewoon staan, joh. Zeg maar aan het einde. Op, ik, ik zou hem gewoon aan het begin klippen. Dat je gewoon begint met fucking shit en dan de rest van de uitzending. <laughs> ja. Oh ja, wacht even. Ja, daar zit de het. Ja, het plusje. Moet ik dan klikken en dan een hartstikke idee. Stoppelijk op.